Silvia Porta vertelt De Toekomer Diep in het woud woonde eens een vrouwtje dat twee zoontjes had Het waren veelbelovende kinderen De oudste, die Luur heette, was artistiek begaafd, Terwijl de jongste, Tier, meer een sportieve aanleg had het is echter te begrijpen dat hun opvoeding een groot probleem voor mevrouw Troggel was, want ze stond er alleen voor, nadat haar echtgenoot naar gisteren was vertrokken. Daarvan was hij nooit teruggekeerd en omdat ze geen kennis had en de kinderen erg levendig waren, viel het niet mee om hun de dingen te leren die men in het leven nodig heeft. Ze hadden geen belangstelling voor sterrenlezen en kruiderij. En in plaats van de taal der stenen te bestuderen, speelden ze liever buiten. De open plek waar hun bungeloos stond, was dan ook alle dagen gevuld met het geluid van blijde kinderstemmen, dat door de woudreuzen weerkaatst werd. De meeste ouders genieten daarvan. Maar mevrouw Trochel werkte het soms op de zenuwen, want ze was een stille vrouw die van orde en regelmaat hield. En haar huishouding met ferme hand placht te bestieren. Op een dag in de nawinter ging het eindelijk te ver. Ze had de jongetjes opgedragen om rode paddenstoelen te zoeken voor de soep. Maar aan het gejuich merkte ze dat ze bezig waren krijgertje te spelen. De goede vrouw begaf zich naar buiten en maakte met sterke hand een einde aan het spelletje. Maar ze had een gevoelige natuur. En toen ze haar beide lievelingen zo ter neergeslagen zag naar haar vermaan, deed dat haar pijn. De schapen hebben eigenlijk niet veel. Ze groeien zonder vader op en dat is ook niet alles. Vooral omdat ze geen andere aanspraak hebben dan mij. En ik heb het druk genoeg met mijn eigen werk en met het zoeken van stalakei en een megagruis voor hun studie. Maar nu de avonden langer worden, kan ik misschien wat speelgoed voor mijn hartelapjes maken als het buiten donker is. Geen onzinnige spullen, maar opvoedende dingen waar de kogeltjes later wat aan kunnen hebben. Kijk eens wat ik hier voor je heb, tier. Echte klapbessen. Echt iets voor jouw lekkere prul. Je bent zo bewegelijk, hè? En hier, deze wiggeltwijg hoort erbij. Er zit een eindje echt rubber uit. Dus wees er zuinig op, hoor. Voor jou heb ik ook wat gemaakt, Luur. Je kunt zo mooi tekenen... dat ik het jammer vind om er altijd het vuur mee aan te maken. Maar als je deze stok in je handjes houdt... kan je je werk uitdragen. Zie je wel? Jullie moeten een beetje aanspraak hebben. En ook eens anderen ontmoeten. En dit speelgoed is erg geschikt om aan te pappen. Verder kwam ze niet. Want Tier had een van de klapbessen op het elastiek gelegd. En na enig proberen begreep het verstandige kereltje al gauw hoe het speeltuigje werkte. Nu, dat was verbazend. Zijn moeder en zijn broertje schrokken er werkelijk van. Als mevrouw Troggel eenmaal iets in haar hoofd had, zette ze het door. En daarom nam ze de volgende dag haar kinderen mee om aanspraak te zoeken. Ze had een mand bij zich met zwirkvlaai en andere lekkere hapjes. Luur droeg zijn laatste schilderwerk, een levensecht doodshoofd. En Thier vermaakte zich met zijn nieuwe speelgoedje, de Klappenbessenschieter. schieter. En omdat het bovendien een mooie kale dag was, bereikten ze de weg door het bos voordat ze het wisten. De kinderen keken hun ogen uit want ze waren hier nog nooit geweest. Hun moeder had het hun verboden... omdat het pad naar de bewoonde wereld voerde... waar niets dan kwaad vandaan kwam. Maar aanspraak is aanspraak... en daarom had ze voor die dag de hand over het hart gestreken. het, jongens! Zie je wat eraan komt? Dat is nu een kar! En omdat zo'n ding niet vanzelf gaat... zit er vast iemand in. Precies wat ik in de kaarten gezien heb... Nu kunnen we aanpappen. Vooruit, toon wat je waard bent. Laat moeder nu maar eens zien dat je je hersentjes kunt gebruiken. De bestuurder van het naderende voertuig was niemand anders dan de heer Garibaldi, De directeur van het reizende theater van die naam. Hij placht met zijn onderneming de dorpen af te gaan. Maar omdat hij door de nood der tijden getroffen was... waren zijn acteurs weggelopen en zijn gedachten bitter... De klats zit in het vak. Niemand heeft meer interesse in echt theater vandaag de dag. En de kermis is een van een rellen- en vechtpartij. Wie wenst de grote Gribaldi als de Gijsbrecht te zien als men tv heeft? Nee, met de cultuur is het afgelopen. Ik kan beter de boelen weer neergooien en met pensioen gaan. Alleen hier in het bos is het nog rustig. Op dat moment werd hij opgeschrikt door een figuur die met een protestbord voor zijn wielen sprong. Terwijl er voor hem iets met een luide knal ontplofte: Een doodshoofd, een aanslag. De theaterondernemer trapte zo hevig op de remmen. dat de achterwielen van zijn voertuig opsprongen en de haak van de aanhangende huifkar losraakte. Maar de kunstenaar schonk daar geen aandacht aan. Het gebeuren had hem in zijn voornemen gesterkt zodat hij zich met plankgas het woud en dit verhaal uithaaste om ergens stil te gaan leven. Zodoende bleef zijn theaterkar verlaten achter. En terwijl de beide knaapjes er uitgelaten omheen dansten, keek hun moeder teleurgesteld toe. Zij kon hun plezier niet delen, want deze voorbijganger had niet lang genoeg verwijld om kennis te maken. En nu dreigde de eenzaamheid opnieuw. Maar toch hadden de kaarten haar niet bedrogen toen ze een ontmoeting voorspelden. Want in een greppel, opzij van de weg, begon het te ritselen. En een vreemdeling rees uit het gebladerte op om een slaperige blik op het familiegroepje te werpen. Timultus Multiplex Overal is rumoer, zoals wij Latinisten zeggen, wanneer we rust zoeken. Maar het is mogelijk dat die goede vrouw daar iets versterkends in haar mandje draagt. Kan ik soms van dienst zijn? Ik vernam een knal en ik zie daar dat uw voertuig gevaarlijk voorover helpt. Een klapband, zeker? Nee, een klapbes. Oh. En dat is mijn tuig niet. De vent van die kar smeerde hem. <laughs> Aan zo'n aanspraak heb je niks vooral de kinderen niet. En die hadden zich er zo op verheugd. Oh, ja, ach zo. Deze aanhangwagen is dus onbeheerd achtergelaten op de openbare weg. Dat zie ik niet graag. Hoe gemakkelijk kan zoiets een ongeluk veroorzaken? Hij zal moeten worden weggesleept, vrees ik. Theater staat erop. Laat ik binnenin eens een blik werpen. Inderdaad, een theater. Ornatus varius, zoals de klassieken uitriepen wanneer ze een verkleed uitrusting tegenkwamen. Nu weet ik zeker dat deze wagen moet worden weggesleefd. Hij ging zo in zijn onderzoek op, dat hij Tier niet opmerkte. Het ventje had een poosje krijgertje gespeeld met zijn broertje, maar nu ontdekte hij een nieuwe mogelijkheid om zijn speelgoed te proberen. Onhoorbaar sloop hij naderbij. En terwijl mevrouw Troggel glimlachend toekeek... schoot hij een klapbes onder de voeten van de bezoeker. Au, au! Kijk hier nu toch eens een plezier hebben. Ik wist wel dat aanpapa goed voor hem was. Aanpappen? Dit soort pappen verraden gebrek aan goede manieren. Wat moet er van dat baasje terechtkomen? Heb je wel eens over zijn toekomst nagedacht, goede vrouw? Toekomst? Wat heb je het over? De aandacht van haar bezoeker werd echter afgeleid door de verschijning van Luur... ...die met zijn tekening over de schouder naderde. Bij u pijn? Is dat ook een zoontje van u die daar een doodshoofd getekend heeft? In dat geval moet ik mijn mening wellicht herzien. Elk voor zich stellen ze niet veel voor... ...maar als tweetal vormen ze een veelbelovend groepje... ...om de goede leiding zou misschien toch een toekomst voor hen zijn weggelegd. Wat bedoel je toch met toekomst? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Kijk, als men een toekomst wil hebben... ...moet men vechten voor zijn idealen, zoals ik dat gedaan heb. Als uw kinderen groot zijn, moeten ze iets hebben opgebouwd in de maatschappij. Ze worden niet groot. Hmm, oh. Ze blijven zoals ze zijn. Hun vader was de kobol Troggelrik... ...die van achteren naar voren leefde en naar gisteren gegaan is. Hij kwam van de toekomst, zei hij, maar ik kon hem niet bijhouden. En hij is nooit teruggekomen. Maar groot was hij niet. Zo heeft iedereen zijn huwelijksmoeilijkheden. Maar uw kinderen vormen een veelbelovende groep. Zeer interessant. Ik moet daarover nadenken, want hier liggen mogelijkheden. Dat voel ik. Eerst moet ik echter deze onbeheerde wagen wegslepen. Als verkeersveiligheidsdeskundige. Wat is uw adres, goede vrouw? In het bos. Middenin. Het kan niet missen. Maar als ik je nodig heb, kom ik je wel halen. De bezoeker had een koord uit het voertuig gehaald en nadat hij dat aan de ring van de huifkar gebonden had, begon hij het voertuig moeizaam te verslepen, terwijl mevrouw Troggel hem belangstellend nakeek. Toekomst. Het voorttrekken van een tweewielige huifkar is zwaar werk. En toen de avond viel, bereikte de verkeersveiligheidsdeskundige dan ook met zijn laatste krachten de voet van een heuvel. Een onderkomen voor de nacht. Deze kostelijke wagen kan niet buiten staan. Hoe licht kan hij niet door de nachtvorst worden aangetast. Voorzichtig liet hij het voorste gedeelte van de kar op de grond glijden en keek rond om de omgeving in zich op te nemen. Boven zich werd hij een groot gebouw gewaard dat bleekjes door de maan belicht werd. En terzijde van de weg hing een vervallen schuurtje in de schaduw van de bomen. Toen hij daar behoedzaam op toetrad, zag hij een papiertje op de deur hangen. Wegens vakantie afwezig. Eureka, hier woont een gastvrij iemand die een uitgeputte intellectueel stellig onderdak wil verschaffen. Zo mompelend haalde hij een knopenhaakje uit zijn zak. En nadat hij zijn mouw had opgerold, ontsloot hij met een verfijnd gebaar het hangstof en zwaaide de deuren open. In de donkere hut bevonden zich allerlei afgedankte verpakkingen, die men dikwijls in dat soort gebouwtjes aantreft. En met behulp daarvan bracht hij de wagen in zo'n stand dat hij op zijn gemak het inwendige bij het licht van een daarstaande kaars kon onderzoeken. Een goudmijn voor iemand met mijn gaven, theaterkostumes, toneelwapens en wat niet al, dat past mij wel. En nu eens kijken wie hier op de heuveltop woont. De vreemdeling sloot de oude schuur en beklom de helling. Hij vermoedde reeds dat de eigenaar van dit buitengoed met vakantie was. En daarom verbaasde het hem om een verhuiswagentje voor de stoep te zien staan. Terwijl uit de openstaande deuren een helder licht op twee figuren scheen die ijverig bezig waren met het vervoer van een kistje. Nee, "Voorzichtig, ik. Is een oude pot in. Die is veel waard. Geef mij maar een biertje. Oh, ik ben blij dat het de laatste is, baas. Van verhuizen word je erg moe." Maar het is natuurlijk leuk dat onze lorren- en benenwagen vol dure spullen zit. Weet je zeker dat het veel gaat opbrengen, baas? Uh, Me Dumt, ah, ja. uh, zet dat Louis Kato's stoeltje er even bij, jongen. Dan oh, kunnen ja. de deurtjes dicht. Ja, ja. En laat het denken dan maar aan mij over. Ik heb een prima opkoper geregeld. Boter bij de vis. Oh, ja, boter, ja. Een delictum. Hier gebeurt ongerechtigheid die ik niet kan laten passeren. Alles zit erin, baas. Zullen we gaan rijden? We moeten wegwezen voordat de boller terugkomt en je weet nooit wanneer dat is. Op heterdaad. Acta est fabula. Hou omhoog. Ik ben inspecteur Eerhart van de federale politie. In naam van wet, mijn gevangenen. Smeres. jij ik hebben. Oh Zeker weten, mag. Zeker weten. Justitia Victoria Est. Het recht zegeviert en het is mooi haar te dienen. Vooral omdat het me toeschijnt dat hier een welgesteld iemand woont. Dus even kijken. Hoe kan ik deze zaak het beste ver aanpakken? Wat is hier aan de hand? Huh? Hm? Dat moet dat. Heeft men nu niet geleerd dat het ongepast is ouderen te bespieden? Ik bespied niet. Ik heb Heer Bommel beloofd om een oogje op zijn huis te houden... zolang hij en zijn bedienen met vakantie zijn. En daarom loop ik er zo nu en anders langs. Ah, een buurmanneke, dat verandert de zaak. Ja. Er is hier sprake van een grove inbraak per verhuiswagen. In eigen tijdse trend, zoals wij van de geheime criminele dienst zeggen. Ik heb de dieven op héterdaad betrapt, hoewel ze jammer genoeg ontsnapt zijn. Gekent eigenaar dus. Wat doet die voor de kost? Is die vermogend of is deze behuizing op afbetaling? Heer Bommel doet niet aan afbetaling. Maar wat heeft dat ermee te maken? Moet u niet achter de dieven aan? Dat doen mijn manschappen. Ik ben hoofdinspecteur Eerhart En ik regel de zakelijke kant, baaske. Hoe is uw naam? En waar woont ge? En vertel maar eens wat ge van die heer Bommel weet. Tom Poes gehoorzaamde. En Eerhart noteerde ijverig alles wat hij zei, terwijl hij gemakkelijk op zijn vuurwapen leunde. Dat is dat. Justitia scribera est, zoals wij Latinisten zeggen als er aan het recht gewerkt wordt. We... Wat gaat u doen? Ik moet dit voertuig in beslag nemen. Het zal ter tafel worden gebracht als bewijsmateriaal. De eigenaar zal er meer van horen. Genoeg gebabbeld. Hmm. Gelukkig maar dat hij die diefstal in de gaten had. Maar het is wel een vreemde inspecteur, vind ik. En waarom hij met die meubels weggereden is, begrijp ik niet. Dat leeggehaalde huis zou voor heer Bommel niet leuk zijn als hij thuis komt. Hm... Ik zal de voordeur maar sluiten. Dat is het enige wat ik doen kan. Pas toen de morgen begon te krieken, naderde er een auto. Het was heer Bommel, die de hele nacht had doorgereden omdat hij genoeg had van zijn vakantie... en fris weer aan de slag wilde gaan. Er gaat niets boven een warme haard en een glas oude part. Wat is Bobbelstijl door een prachtig gebouw. Vakantie is goed en wel. Maar het is gekke werk als men zelf een prettig huis is. Zoals de haard thuis tikt, tikt die neer. Uh, uh, uh, wat is hier gebeurd? Oh, hoe vreselijk. Mijn voorvaderlijke portretten. En mijn antiek leren stoel. Alles is weg. Uh, uh, ik moet commissaris Bas bellen. Men heeft mij me geplunderd. De telefoon. Ze hebben de draden doorgeknipt. Ja, uh, Heb ik het genoegen de heer Bommel voor me te zien? Ja, ja, yes, ik... De eigenaar van dit pand? Ja? Mijn naam is Earhart. Hoofdinspecteur van de voorleggingsrecherche. Oh, oh. Hij is hier gebroken. De dames ja. zijn vluchtig, Maar door scherp speurwerk hebben wij de hand op het gestolen te kunnen leggen... en het in beslag genomen. Het is thans opgeslagen in het rijksmagazijn van gestolen boedels. Ja. U kunt dus gerust zijn. Uw bezittingen zijn veilig. Uh. Gerust zijn? Hoe, hoe kan ik gerust zijn als mijn huis leeg is? Terwijl ik dodelijk afgemat van mijn vakantie terugkom... zodat ik recht heb op een gemakkelijke stoel en een brandende haard... als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp u, heb maar geen zorgen waarde heer. Ah. Er is reeds een commissie benoemd die uw geval zal bestuderen. Als het een beetje meezit, kunt u uw eigendommen Komt. voor Pinksteren terugzien. Wat vreselijk. Is daar niets aan te doen... Ik, ik, ik bedoel, als heer kan men niet zonder zijn gemakken, omdat men overal alleen voor staat, al als Joost met vakantie is, en men geen water voor de thee kan opzetten. Ja, dat is moeilijk. Ja. Het is tegen de regels, maar er zijn bijzondere gevallen. Exceptionus est ja. zoals, ja, zoals wij hoofdinspecteurs zeggen, ja. als het om geld gaat. Ja, ja, ja. Geld speelt geen rol, bedoel ik. Dat treft. Eh, zien. Vermogensafwas vermeerderd met opspoor, gelden en de algemene inflatieberekening. Ruw geschat 4.765 florijnen 95 cent, zou ik zeggen. Uff, eh. 4.600, Nee, nee, nee, nee, niet aan mij betalen. Ik ben opsporingsambtenaar en dat zou tot misbruik leiden. Ik zal u een urgentieverklaring afgeven. U hoort nog van ons. De opsporingsambtenaar vertrok en heer Bommel ging op een achtergebleven tafeltje zitten terwijl de wind door de openstaande deur naar binnen speelde. Dag, heer Olly. Ah, het spijt me erg wat er gebeurd is... ...maar ik kwam gisteravond te laat om er iets aan te doen. Er was een soort inspecteur die de dieven betrapt had en... en, die, en... Ik weet het. Hij is hier net geweest. Een urgentieverklaring heeft hij beloofd. Oh. Maar doordat ik de krant lees, weet ik niet wat dat betekent. Hmm. Hmm? Zou die ambtenaar te vertrouwen zijn? Oh, ja, hij is strikt eerlijk. Hij wilde geen cent aannemen. Maar ik vraag me af hoe lang urgentie duurt... En wat moet ik intussen als heer in dit kreukpand? Weet u het urgentiegeval? Bij David kreuk niet, hoofdambtenaar van het Rijksmagazijn voor spoedgevallen. Oh. Hier is een snelle behandeling mogelijk. Dynamica possibles ja, est, ja, ja. zoals het spreekwoord luidt. We moeten het echter over verschillende drempels heen... en dergelijke stappen zijn duurder dan de heer Eerhard oh, oh. dacht... Oh, oh wanneer u bereid zou zijn om de opslagkosten... Ja, nee, die... natuurlijk. Geld ja. speelt geen rol voor een heer die zijn eigendommen terug wil hebben. Aha, ja. Ja, juist. Ja. Heel begrijpelijk, dat zou iedereen wel willen. Daarom moeten wij ons aan de voorschriften houden, ja. anders wordt het een dolle boel. Iedereen bezit in goed meer dan hij eigenlijk heeft. En dat wordt haatfijn uitgezocht ja. voordat wij tot uitreiking overgaan. Maar al mijn meubelen waren erfstukken... Ze waren echt voorbij, dat kan ik bewijzen, want ik heb de rekeningen bewaard. Ja, ja. En als u over de drempels wilt heenstappen... ...zal ik graag voor de moeite betalen... ...zodat ik aan mijn eigen tafel mijn ochtendpap kan eten. Ja, ja, ja, velen met u, maar dat brengt nou, extra kosten mee. Behalve de circa ja. 5000 florijnen die commissaris eerhard noemde... ...zult u moeten rekenen ja. op een toeslag van twee... Eh, uh, dat kan me niet schelen. Uh, of 3000. En oh, aangezien oh. u niet op het dubbeltje kijkt... ...zal ik zien wat ik doen kan. U hoort nog van me. Een zeer winstgevende zaak als het goed gespeeld wordt. Maar de vraag is hoe hoog kan men gaan en hoe lang kan het duren? Als de boog te strak gespannen wordt komen er ongelukken. Mijn gevoel zegt me dat het tijd voor afhandelen gekomen is, want het gezicht van dat kleine baasje staat me niet aan. Tom Poes had inderdaad oplettend toegeluisterd. En terwijl heer Olly vol spanning op de terugkeer van de hoofdambtenaar wachtte, liep hij de deur uit om te proberen ergens inlichtingen te krijgen. Hij trof het, want op weg naar een telefooncel kwam hij de beambte Dorknoper tegen... die zich ijverig door de winterkou haastte. Er kon wel eens sneeuw komen. Ah, meneer Dorknoper, kent u de hoofdambtenaar Kreuk niet... van het Rijksmagazijn voor spoedgevallen? Spoedgevallen? Mm -hmm. Die kent de overheid niet. Oh. Als het nu urgentie was... en van die hoofdambtenaar heb ik nooit gehoord. Mm. Ik zou hem zeker moeten kennen als ambtenaar eerste klasse zijnde. Wat bedoel je? Tom Poes legde hem uit wat er gebeurd was... En terwijl hij praatte betrok het gelaat van de ander. Zeer verdacht. Mm -hmm. Dit komt me voor als een ernstig geval van oplichting. Mm -hmm. Subsidiair diefstal met geslepen inslag. Yeah. Ik zal het onmiddellijk aan de politie rapporteren waar het thuis hoort. Mm -hmm. En zorg ervoor dat de heer Bommel de verdachte aan de praat houdt als die terugkomt. Iemand die zich voor hoofdambtenaar uitgeeft moet op heterdaad betrapt worden. Toen de hoofdambtenaar Kreuk niet opnieuw uit de schuur van Bondelstein kwam, waar hij zijn theaterkar had geparkeerd, was het begonnen te sneeuwen. Hij had zich daartegen gewapend met een sjaaltje en een sigaret, maar omdat zijn maag leeg was, kon hij een huivering niet onderdrukken. O, ik moet me reppen. Nog één keer zal ik de prijs verhogen, maar dan moet er worden afgehandeld. Ultima Pinariumest, zoals de oude van maanden als men het uiterste uit de kan wilde hebben. Nog één keer. Tom Poes, die zich naar Bommelstein terughaastte om heer Olly te waarschuwen, zag Kreuk niet de stoep beklimmen en hij begon te rennen. De hoofdambtenaar merkte hem niet op. Hij trad de hal binnen waar heer Olly hem verkleumd opwachtte en glimlachte de gerust stem. Ah, uh, meneer Bommel, ik heb de zaak in de binnen kunnen regelen. Ja? Uiterste spoed tegen de toeslag van 10%. Ja, Bovendien blijkt u tot de afspitsbare klasse te behoren... ...die volgens de nieuwe leerlingspolitiek afgetopt moet worden. Dat betekent... Ja, ja, ja dat... ik, ik begrijp het. Ja. Ik begrijp ik niet wat u bedoelt. Oh, ja. Als ik mijn omgeving nu maar terugkrijg, kan het me trouwens niet schelen. Hoeveel is het? 9.753 voorijnen en 57 Sof. cents. <laughs> Wanneer u nu op voorhand een toeslag van 500 foreinen betaalt... Zal uw boedel vandaag nog afgeleverd worden? In contanten, dat spreekt. Uh, uh, dat spreekt. Vijftig uh, honderd. Uh, ja, kijk, dat zien wij aftoppende ambtenaren nu graag. Ja. We hebben een hekel aan wanbetalers wat die staan, een vlugge afhandeling is de ja. weg. En wij zijn er nu juist voor. Spoedgeval. Ja. Wacht even. Ik moet u spreken. Uh, het is belangrijk. Een ogenblikje. 475... Het is belangrijk, hier, Olly. Wat is er toch? Zie ja. je dat ik niet met een spoedgeval bezig ben? Ja. Ja. Ja. Ja. Dan moet ik weer opnieuw beginnen. U hmm. moet niet betalen. Hmm? Die figuur is een oplichter. Hmm. Ik heb doorknoper gesproken en die waarschuwt de politie. U, u moet hem zo lang mogelijk aan de praat houden. Dat mannetje heeft een slechte invloed op mijn cliënt. Ik vertrouw het niet en smoezen in gezelschap is onbeleefd. Wat is hier te doen? Uh, ik werd opgebeld door Doorknover. Ja? Hij vertelde me dat er zich op Bommelstein... een sterk geval van oplichting voordeed. Mm -hmm. Een urgentiegeval, zei hij. Ja, ja. Waar gaat het om? Uh, het gaat om mijn inrichting. Uh, terwijl Joost en ik met vakantie waren... is alles gestolen zodat ik helemaal leeg in de kou zit... Maar deze hoofdambtenaar heeft mij in der kunnen aftoppen... ...zodat ik alles terugkrijg wanneer ik even een toeslag geef... ...en de vermogensafwas betaal als mijn stoel bezorgd wordt. Uh, mijn uh, kunstwerken bedoel ik. zo. Ja. Hè? Een vreemd verhaal, Bommel. Nou... Alles gestolen, hè? Ja. Heb je dat bij de politie aangegeven? Nee, dat kon ik niet, omdat ik met vakantie was... ...terwijl de telefoon was doorgesneden... En het hoeft er ook niet, want er was al iemand van de geheime recherche. Die werkt heel wat vlugger dan uw gewone politie, als u begrijpt wat ik bedoel. Deze hoofdambtenaar was er vanmorgen vroeg al. Zo. Vlugger dan de gewone politie, hè? En waar is de hoofdambtenaar, waar de, je het over hebt dan nou, wel? daar, dat ziet u toch? Uh, ja. uh, waar is die gebleven? Nou, <laughs> Daarnet was die er nog. Uh, nu is die weg. Ik hoorde een raam open schuiven. We moeten buiten gaan kijken. Het is een vreemde zaak. Mm -hmm. Jullie houden de politie toch zeker niet voor de gek. Dat is zwaar strafbaar, Bommel. Huh? Ik zal deze zaak onderzoeken. Geloof dat maar. Je hoort er nog van. Ja, maar... De commissaris reed weg zonder zich aan het geroep van heer Bommel te storen. Maar het geval hield hem zo bezig... dat hij niet later kon het aan de marquise de kante kleer te vertellen... toen hij de edelman onderweg inhaalde. Parbleu! Ik ben blij dat ge u niet laat misleiden door deze bommel. Zijn verhaal is natuurlijk een picadille van iemand die boven zijn stand geleefd heeft ja. en zijn boedel naar de lommerd heeft moeten brengen. Maar waarom maakte hij het zo ingewikkeld? Met die niet bestaande hoofdambtenaren die geheime recherche? Gewoon een verdichtsel. Oh. Dat zorglieden wil altijd zijn gezicht bewaren. De heer Kreukniet had zich genoopt gezien om Bommelstein overijl te verlaten door het raam van de eetkamer en snelde nu de heuvel af. Dat was heel misgelopen. Magnificus caducus est, zoals klassieke hoofdambtenaren uitriepen als ze door de mand vielen. Ik heb dit spel te hoog gespeeld. Als ik genoegen had genomen met een eenvoudige afzetbelasting zou ik nu tenminste een ontbijt kunnen nuttigen. Maar gelukkig staan mij nog andere wegen open door het bezit van een theateruitrusting. Met deze gedachte bereikte hij het schuurtje dat onderaan de heuvel lag en verdween in het inwendige. Een poosje was het stil. doch toen klonk in de verte het ijle geluid van kinderstemmen. En daar naderde een familiegroepje door de neerdwarrende sneeuw. Het was moeder Trochel met haar beide zoontjes Luur en Tier die trouwe luisteraars zich nog wel zullen herinneren. Maar de gestalte die uit de schuur kwam had hen niet direct in de gaten. Het moment is aangebroken om een privédetective in de arm te nemen. Beamten zijn tegenwoordig niet te vertrouwen, maar een beroemde speur. Daar heb ik je. Ik herken je wel, ook al heb je een ander pakje, Jan. Oh. Als ik je nodig heb, kom ik je wel halen. Dat zei ik al. Ja, ja, ja, ja. Ik wil meer over de toekomst weten. Daar komt de vader van mijn kinderen vandaan. En daar gaan de toeteloeren naartoe. Dat zei je zelf. Daarom heb ik ons uitstapje wat langer gemaakt met dit mooie weer om jou te halen. Ik weet niet waar u het over hebt. Ik ben de beroemde speurder Bonafide en ik heb u nog nooit gezien. Maar als u een hapje eten voor me hebt, dan zal ik u over een half uurtje te woord staan. Ik moet nu eerst een belangrijke zaak oplossen. Ik weet niks van Bonafide. Jij bent die toekommer uit het bos. Ja. Maar een stukje zwerkvlak kan je wel krijgen. Die groeit vanzelf weer aan als de jongens hem eenmaal hebben aangestoken. <laughs> Hij is zo lekker maaiergek. Als je maar zorgt dat we vannacht onderdak hebben, want het was niet klus om buiten te slapen. Hier, smul maar lekker. Het is ver gekomen met een gestudeerd criminoloog. Als hij zijn nood moet lenen met dergelijk gevoeg. Maar iemand zal ervoor betalen. Of mijn naam is niet Bonafide. Ik ben niet thuis. Ik bedoel, de jonge vriend heeft me uitgenodigd voor het eten bij een warme kachel. Uh. Het is wel ver gekomen voor een heer die... Meneer Bommel, u hoeft mij niets te vertellen. Ik ben de beroemde privédetective Bonafide en ik zie aan de stoelpoot sporen op uw stoep... dat hier niet ja. lang geleden ernstig is ingebroken. Er lag een misdadige jasknoop naast evenals twee schurrike haren. Oh. Wel nu, u treft het toevallig, ja. heb ik een uurtje vrij... en ik kan uw gerief opsporen tegen een redelijk honorarium natuurlijk. Natuurlijk, dat spreekt. Kunt u dat werkelijk... Dat opsporen bedoel ik, nou, zeg maar wat uw honorarium is. Als ik mijn kunstschatten maar terugkrijg... 7000 florijnen, oh, 100 voorschot en de rest bij aflevering van de gestolen goederen. Ja, Heer Bommel Wie betaalde maar... vol vreugde het gevraagde voorschot. Zo, zo, zo. En terwijl hij met nieuwe moed op weg ging naar Toempoor... bekeek de heer Bonafide liefdevol het bankbiljet. Ja. Daar ging hij zo in op, dat hij de naderende wandelaar niet meteen opmerkte. Tja. Een detective, weet ik. Ik ben de marquise de Conteclaire de Barneveld. En deze bouwval bevindt zich binnen het gezichtsveld van mijn buiten. Wat zoekt ge hier? Ik ben de speurder Bonofit. Als u ooit leest, moet u van mij gehoord hebben. Ik heb op mij genomen het huisraad op te sporen dat hier gestolen is. Ge verdoet hier uw tijd, amice. Deze bommel heeft u alleen gehuurd om een rookgordijn op te trekken. Hij is bankroet. Zijn goederen zijn in de lobbert. Nee, nee. En deze ruïne is thans een kraakpand... ...waartegen ik het stadsbestuur zal waarschuwen. Noblesse oblieve. Ah, u spreekt het Gallische dialect, hoor ik. <coughs> Nobilitas Lux roepen wij Latinisten uit als de adel gouden woorden spreekt. Een kraakpand, zei u toch? Zo noemt het grauw een gebouw als dit. Oh. En men neemt het bargoens over als men veel leest. Salve. Mijn woorden moeten hem te denken hebben gegeven. Mevrouw Trochel stond nog steeds bij de schuur... ...op de terugkomst van de heer Bonafide te wachten. En ze begon juist ongeduldig te worden... ...toen de scherpe speurder haar in grote haast passeerde. Nog één ogenblikje. Nu zullen we aan de toekomst en uw onderdak voor de nacht werken. Wij moeten komen... Die rode toekommer oh, ga gaat iets nou, doen. Ik wil niet komen. Hoor je met hier? Nee, we blijven buiten. Als jij niet direct komt, dan krijg je een optave. Wat Haar zoontjes staakten hun spel en naderden nieuwsgierig. Nu, ze hoefde niet lang te wachten... ...want reeds trad er een figuur uit het hok... ...die gekleed was in een vechtjas en een zonnebril. <tus> Dat staat je goed, met die lange haren. Zo leuk, ouderwets, hè? Hoe komen wij nu in de toekomst? Ga maar mee. De toekomst ligt voor ons als je kinderen maar hun best doen en bij elkaar blijven. Eén is geen. Onthoud dat goed. Maar met z'n allen kunnen we wat bereiken. Samenwerking, groepsgeest, daar komt het op aan. Dus hoog het bord en knallen met de bessen. En verder met de barbe roepen, zo hard mogelijk. Ik zorg voor de rest. Raar. Dat soort dingen deed ik nooit. En hij kwam toch van de toekomst. Dit is voor een ouderwetse toekomst. En je wilt toch een onderdak voor vannacht hebben? Nou, dat kan alleen maar zo extremus, proficiat, zoals wij studerende jongeren zeggen. De marquise had nog even bij het leegstaande slot Bommelstein verwijld om te schatten wat het op zou moeten brengen. En daarop begaf hij zich nadenkend huiswaarts. Hij was nog niet ver gekomen toen... Daar is Jan Rapp met zijn maat aan een spandoek. Het is dus zover. Zij trekken op naar het kraakpand en ik had nog geen tijd gehad om de autoriteiten te verwittigen. Hier moet ik ingrijpen. Hij keerde terug op zijn schreden en beklom op zijn beurt het pad dat naar het oude gebouw leidde. Het was echter reeds te laat. De leider van de menigte had met een knopenhaakje de deur opengemaakt en de actievoerders verdwenen schreeuwend naar binnen. Wacht eens even, dit verbied ik. Door uw optreden verminderen alle banden in de omtrek in waarde. Verdwijn, voordat ik de politie informeer. Wat moet je, mafkikker? Verdwijn zelf. Dacht je dat wij Latinisten geen dak boven ons hoofd nodig hebben? Per agitat non triperum. Zo is dat. In de woonkamer van slot Bommelstein was mevrouw Troggel doende een achtergelaten stoel tot brandhout te verwerken terwijl het geknal van klapbessen door de holle gang galmde. Een lekker vuurtje, dat zal het hier gezellig maken. Hm. En hoor die kinderen is een pret hebben. Erg ja, gezellig, maar ik zal er niet van genieten want ik moet me nu een poosje terugtrekken. Trek maar terug. Ik weet je toch wat te vinden. En denk eraan wat jij beloofd hebt. Ja ja. Jij gaat mij de toekomst wijzen. Want ik wil wel eens zien waar mijn man vandaan kwam. Hm. Daar kom je niet onderuit, rode toekommer. De toekomst. Natuurlijk wijs ik die. We zijn er eigenlijk al aan begonnen. Maar ik moet even rustig nadenken hoe hij verder gaat. En dat valt niet mee. Trouwens, mijn naam is uh, Kwaadbloed. En niet Toekomer. Je naam kan me niet schelen. Als je maar opschiet. Ik wil op tijd weer thuis zijn. De toekomst zien en dan op tijd weer naar huis. Heel moeilijk voor een geschoold denken. Het ziet er naar uit dat het morgen een drukke dag wordt... Zoveel spoedeisende zaken heb ik zelden aan het hoofd gehad. Heer Bommel zat in de warme kamer van Tom Poes. En voor het eerst die dag kwam Want, hij een beetje tot zichzelf. Het eten was lekker. Eenvoudig toch, voedzaam. Hm. Heb ik je trouwens al verteld dat ik een beroemde detective in dienst genomen heb? Ja, hij kwam toevallig langs en zag aan hm. de tafel sporen dat er lelijk ingebroken was. Nu, toe heb ik hem een uh, voorschotje gegeven, zodat hij direct aan het werk kon gaan. Een voorschot? Mm -hmm. Hebt u het adres van die speurder? Nee. Het is dom om de eerste de beste zomaar geld te geven. Het was ik. natuurlijk een gewone zwerver. Een zwerver? Mm -hmm. Oh, nee. Het was de wereldberoemde detective Bonnefiet. En hij praatte zelfs Latijn. Latijn? Ja. Dat geeft te denken... Hebt u de oude schicht bij Bommelstein laten staan? Ja. Dat is gevaarlijk, want het kan gemakkelijk gestolen worden. U kunt hem beter hier naartoe halen als u hier wilt blijven logeren. De oude schicht gestolen? Stel je voor, denk je dat werkelijk? Dat zou te ver gaan. Ach, de wereld schijnt steeds slechter te worden... zodat het niet meevalt voor een hero om mee te komen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zuchtend wikkelde oh. heer Olly zich in zijn sjaal. En nadat hij zijn ijsmuts had opgezet... ...stapte hij de sneeuw in om zijn kostbaar voertuig te gaan redden. Toen hij Bommelstein naderde, zag hij tot zijn opluchting dat de oude schicht nog steeds bij de toren stond, oh. waar hij hem wat achtergelaten. Gelukkig, niet gestolen. Dat leed is mij tenminste bespaard gebleven. Ach, dit is altijd een keurige herenbuurt geweest, tot mijn huis is leeggedragen... Erger kan het niet worden, bedoel ik. Dit is de laatste druppel op het vuur. Dit is te erg. En met deze gedachte schoot zijn gemoed vol, zodat hij paars aanloopt. Tier en Luur zagen dat hun slachtoffer geen kindervriend was. En ze zetten het op een lopen. Heer Bommel was echter zo door het dolle heen dat hij hem dicht op de hielen zat. En zijn ontstemming verdiepte zich toen ze de stoep van Bonnelstein opdraafde. De deuren stonden wijd open, en uit de hal scheen een warm lichtschijnsel naar buiten. Wat moet dat? Dit is mijn huis! Ik begaan een ongeluk! Inbreken, inbrekers, met mijn huis! Ik zal er! Wat zal je? Nou, ik zal dat... je leren mijn poeteloeren zo uit te schelden. Maar? En dit is mijn huis. Ja. Een onderdak. Totdat we naar de toekomst gaan. Ja. Dat zei die rode. Ga weg, Jij. Ja, en jou weet ik niet aan, papa. Hier oh, oh. Olly, ah. wat is er gebeurd? Ja. Bent u gevallen? G Gegooid, geworpen. Hm? Door een dame die geen dame was. Uit mijn eigen huis, zodat ik me lelijk verstuikt heb. Terwijl er op me geschoten is. En men heeft mij meegedeeld dat mijn huis van haar en haar familie is. Aha, het is gekraakt. Ja, dat heb ik niet gezien. Het hm. was nog heel, maar dat zal wel niet lang meer duren met die wilde... die ik in mijn slaapkamer hoorde schieten. Hm. Ja. Dat was een tegenvaller. Ja. Bommelstein stond natuurlijk ja. leeg. En daardoor... maar daar is niets natuurlijks aan. Het nee. was vol met kostelijk, antiek en andere herinneringen... Mm -hmm. ...uit de tijd dat ik nog gelukkig was. Mm -hmm. Alleen top ja. ik rond dat ik van de regen in de sloot val. En wat doet de politie? En waar is Joost? Die heeft nog vakantie. Maar uh, ik, ik neem het niet langer. Ik zal het gerecht ter hand nemen... tot in de bovenste lagen als het moet. Ha, men zal de ijzige toren van een bommel leren kennen. De volgende morgen reed heer Bommel met Tompoes naar de dichtstbijzijnde telefooncel... en voerde een krachtig gesprek met de burgemeester... Zo, die heb ik goed de waarheid gezegd. Geklaagd, bedoel ik. Ik heb hem zo hard aangepakt... dat hij onmiddellijk hulp beloofd heeft... omdat de markies ook al gewaarschuwd had. Toch aardig van de markies. Wat jij, jonge vriend? Hm. Ja, niks. Hm? Als ik naar mijn huis ga... wordt er al door een bevoegde instantie... een onderzoek ingesteld, zei de burgemeester. Zodat je ziet dat een heer... toch nooit helemaal alleen staat. Hm. Dat was inderdaad te merken... Want toen de oude schicht bij Bonnelstein aankwam... was commissaris Bas onderaan de stoep bezig om zijn hoofd te krabben. Doe iets. Jaag ze weg. Neem ze gevangen, bedoel ik. Doe dan toch iets. Ja, hier kan ik niet veel doen. Dit is een leegstaand pan dat gekraakt is en dan, dan staat de wet machteloos. Het, het spijt me. Het zou wat anders zijn... als u niet al uw meubels naar de lommet had gebracht. Begrijpt u wel? Oh. Commissaris Bas reed in een slecht humeur terug naar de stad om verslag uit te gaan brengen. Hmm. Zonde van mijn tijd. Een gewone pandkrakerij. Het is dat de markies over de toestanden in Bommelstein geklaagd heeft. Anders had ik het nog eens even rustig kunnen aanzien. Maar aan de andere kant heeft zo'n bommel het moeilijk. Het is natuurlijk mogelijk dat zijn spullen werkelijk gestolen zijn. En moet alles altijd van twee kanten zien. Hm, ik zal Brigadier Snuffer toch eens achteraan sturen. Ten slotte is die stal nog altijd strafbaar. Wacht eens even. Die zijweg is een doodlopend pad. Waar kwam die vrachtauto dan vandaan, vraag ik me af. En er zat een verdacht uitziende figuur in. Iets zegt me dat dit geen zuivere koffie is. Maar Tom Poes, die bij een toren van Bommelstein de vrachtauto zag naderen, dacht er anders over. Kijk eens, heer Olly. Dat is de wagen waarin uw meubels He? zitten. Ik herken hem. Oh, oh. mijn interieur. Mijn meubels. De heer Bonnefiet, hebt u gewoon. Ik gewonnen? heb. Hier is uw inboedel geheel compleet. Oh. Jammer genoeg heb ik de oh. dieven niet kunnen grijpen, want ze waren er niet. Ach. Maar ik heb de wagen Ach. gevonden door het stof te volgen. Stofnesten die onder het kapet huh? geveegd zijn laten een heel duidelijk spoor in de sneeuw na. Scherp speurwerk dat niet dikwijls wordt aangetroffen. Ach. En toch is mijn honorarium huh. slechts 9000 florijnen plus de gebruikelijke omzetbelasting van 15%. Heer Olly donk niet af. Hij greep opgetogen zijn portefeuille en begon die te ledigen. Oh, wat ben ik nu toch blij. Het is maar goed dat Joost na het later is in het afstoffen. Waar ik hem toch eens op zal wijzen. Uh, eens even kijken. Dit is uh, vijf. Dat is zes. En nu nog... Oh, wat jammer. Ik heb niet genoeg geld bij me. Uh, mijn checkboek zit in mijn nachtkastje... zodat er eerst uh, moet worden uitgeladen voordat ik uh, kan afrekenen. Held u even? Het, het geeft niet geen bezwaar. Als u mij die contanten nu vastgeeft, komt de rest later wel. Ja. Ik, ik, ik heb een beetje haast. een ja. afspraak. Oh, oh. Goedemorgen. Ah. Waar komt die vrachtauto vandaan? En wie is deze persoon? Dit is de beroemde detective Bonnefite. Hij heeft mijn inboedel opgespoord door het stof... Van Joost te volgen. Knaap, zegt u nu zelf. Heel wat beter werkt dan de politie. En nu uh, reken ik even af, hoewel mijn uh, nachtkastje in de wagen zit. Juist, juist. Ik kom morgen wel terug. Ik heb een afspraak met de minister-president over zoekgeraakte stukken. Ja, maar... U weet wel, tot ziens. Een ogenblikje. Een privé hè? Ja, ja. Beter dan de politie. Uh, ja, uh, huh? uh, uh, Mooi. Mag ik je papier even zien? Uh, je speurvergunning, je vakbondsdiploma en de rest. Uh, de rest ja. En dat geld uh, kan je uh, beter voorlopig bij je houden, bommel. Uh, uh, ja, uh, mijn papieren die heb ik vandaag niet bij. me. Ja. Ik heb een belangrijke afzaak met de oh. regering. De toekomst van het land staat op het spel... zodat ik een beetje haast heb. Laat me dan langs, hield u. Ja, hebt u niets beters te doen... dan een hoogstaande detective tegen te houden? Uh, uh, Maak liever een lijn naar de dievenbende die in mijn huis zit. Uh, dat kan toch, nu ik mijn inrichting uh, terug heb? Of is de politie er alleen maar om naar het diploma van wereldberoemde personen te vragen... ...terwijl een heer bij zijn gestolen huis in de kou staat? Als je klachten over de politie hebt, Dan. moet je je tot mij wenden. Dit soort zaken is niet zo eenvoudig... ...en ik moet nu eerst een uitspraak van de rechtercommissaris hebben. Ach ja. En als je zo'n haast hebt, hmm. moet je zorgen dat je boel niet gestolen wordt. Detectieve Bonafide wachtte het vervolg niet af... ...maar maakte zich snel uit de voet omdat hij haast had... Zodoende was het vervelend voor hem... toen hij bij de voorkant van Bommelstein werd opgehouden door mevrouw Troggel. Wat blijft die toekomst nou? De stoel is opgebrand en de kinderen vervelen zich. Ik wil hier weg. Uh, ja, ja. Een ogenblikje. Kom zo. Ik moet me even uh, verkleden. Wacht eens even, Bommel. Ja, uh. waar? is je privé speurhond gebleven? Zeg, ja, zeg, huh? ja, ja, ja, ja. Gevlucht, soms? Ja. Hoe weet je eigenlijk dat hij je spullen niet gestolen heeft? Nou, Beter dan de politie? Huh? Een verdacht individu in een carnavalspak. Zonder papieren. Of komt hij van een lommerd? Heer Bonnefiet is weg. Ik weet niet wat u met lommerd bedoelt. Ho hoewel het raar is dat hij zomaar weggaat... terwijl hij mijn antiek niet gestolen kan hebben... omdat hij het terugbrengt. Zeg jou ook eens wat, Tom Poes. Het is erg. De wereld wordt al maar slechter, zodat iedereen wegloopt als de politie eraan komt. Niemand is te vertrouwen. En hier sta ik machteloos in de kou voor mijn huis, terwijl mijn warme stoel in een vrachtauto bevriest. Op dat moment naderden er krakende voetstappen. En toen hij hoopvol omkeek, huh? zag hij een ouderwetse jonger in een lederen jasje op zich afkomen. Die ken ik ergens van. Zeker van een actiegroep? Niks actiegroep. Ik heb gehoord dat dit plant gekraakt is en misschien kan ik helpen. Huh? Tegen een redelijk honorarium natuurlijk. Mijn naam is Kwaadbloed en ik ben een huh? kraakdeskundige. Een kraakdeskundige? Wat is dat voor onzin? Huh? Ik kom aanbieden om dit pand te ontruimen. Tot. Maar zonder uw agent. Ik wil alleen met deze heer, uh, deze mafketel, uh, praten over de vergoeding. Zonder politie erbij, want men weet nooit wat die gaat doen. Het rechter is grillig. Een nee. potentatium zoals wij uh, krakers zeggen. Die deskundigen komen bekend voor. Waar vandaan? Een protestbetoging of wat? Uh, meen u dat, het, uh, van het opruimen van mijn huis? Kunt u de misdadigers die het gestolen hebben eruit jagen? Het is mogelijk, maar het is niet gemakkelijk. En het zal het uiterste vergen omdat ik binnen de wet moet blijven, dat zult u begrijpen. Ja, ja, ja, natuurlijk. Uh, zeg maar wat het moet kosten. Kijk, uh, kijken, uitkomst, premie, perikeltoeslag, ja. toekomer, vergoeding en de vaste lasten, dat was ja. uh, 6000 florijnen. Oh. Prachtig, dat is precies het bedrag dat ik bij me heb. Hmm. Nu men het over de prijs eens was geworden... ...liep kraakdeskundige Kwaadbloed om Bonnelstein heen... ...tot waar mevrouw Troggel nog steeds op het bordes stond te wachten. Ben je daar eindelijk? Je bent ook geen vlugget. Schiet op, de kinderen vervelen zich zo dat ik ze de kop uit moeten indrukken. Wij willen naar de toekomst. Dat treft, ik heb eraan gewerkt, zodat ik u verantwoorde weg kan wijzen. Kijk, als u deze heuvel afdaalt, komt u op een weg die u moet volgen. Dan komt u bij een verzameling stenen bouwsels die u gemakkelijk kunt ruiken, want de geur ervan is wetenschappelijk samengesteld. Becunia, non, Oled, zoals wij van de toekomst zeggen. Daar is het. Kom jongens, we gaan. Naar de toekomst. Oled per gratia, dank voor Dank. Dat wijfje ben ik nog niet kwijt. Ze weet me te vinden, zei ze, en dat blijkt steeds weer. Tegenover haar helpen geen vermommingen, maar in ieder geval kan ik nu mijn beloning voor het uitdrijven van de krakers gaan halen, en dat is een lichtpunt. Kwaad bloed liep terug, maar toen zag hij tot zijn schrik Tom Poes onder een open raam van het kasteel staan. Het was het venster waardoor hoofdambtenaar Kreukniet de vorige dag naar buiten was gesprongen toen hij de politie zag naderen daarbij duidelijke voetstappen in de sneeuw achterlatend. Het is dom van me dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Vreselijk stom. Die sporen zijn gemakkelijk te volgen. En als ik dat doe, kom ik vanzelf bij de plaats waar hij zich schuilhoudt. Ik heb zo'n idee dat die zogenaamde ambtenaar niet ver weg kan zijn. Dom van me dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Er is maar één manier om het gevaar af te wenden. Zo denkende verdween hij. Maar even later kwam hij weer tevoorschijn... terwijl hij een sneeuwbal voortduwde over de voetsporen heen. Die werden daardoor natuurlijk uitgewist. Maar het was zwaar werk, omdat zo'n ding steeds groter wordt. Men moet tegenwoordig wel aanpakken... om een dagens brood te verdienen. En als klein en zelfstandige... heeft men het toch al zo volhandig. Hij duwde de sneeuwbal met alle macht... tegen de steeds steiler wordende helling op... Maar tenslotte kon hij hem niet langer houden. Om de kille massa niet over zich heen te krijgen... stootte hij je met zijn laatste krachten zijwaarts van zich af... en stond toen plotseling tegenover Tom Poes... die de voetsporen tot hiertoe gevolgd had. Ik heb jou in de gaten. Ook dat nog. Wanneer een dakloze zich in de sneeuw ontspant heeft men hem in de gaten... maar een woning krijgt hij niet. Praatjes, die bal diende om de sporen uit te wissen... Jij hebt wat met die ambtenaar Kreuk niet te maken. Dat is vast. Hij was niet de enige die op dat denkbeeld kwam. Want in dat soort zaken moet men de politie niet onderschatten. Op de weg zat commissaris Bas in zijn auto te pijnzen en ook hij zag een duidelijk verband. Die zogenaamde kraakdeskundige moet familie van de privé zijn. Dat is de reden dat hij me zo bekend voorkwam. Zulke rood haar ziet men zelden. En ze zijn op dezelfde school geweest. Zou hier een familiebende aan het werk zijn? Een soort maffia waar ik over gelezen heb. <laughs> ik ben op een spoor. Dat voel ik. De politiechef was zo in zijn redenering verdiept... dat hij niet op zijn omgeving lette. En dat was jammer voor hem. Want de sneeuwbal was bij het terugrollen nog flink aangegroeid... En toen hij de weg bereikte, was het een grote massa die zich over de commissaris en zijn voertuig heen Als Alsjeblieft, daar heb ik je. Het bewijs is geleverd. Nu weet ik het zeker. Er is maffia aan het werk. Interpol inschakelen. Snuf aan het werk zijn. Het spoor voert naar Bobbelstein. Altijd tezelf. Nu zijn mijn sporen uitgewist. Maar voorlopig moet ik uit de buurt blijven van mijn kledingvoorraad waar ze heen voerden. Anders maak ik weer nieuwe. En dat kleine baasje is niet te vertrouwen. Pas als het donker is kan ik mijn theater verhuizen en veiliger worden. Wat een tegenslag dat ik mijn zuurverdiende speurdersgeld in mijn dit heb laten zitten. Ik heb honger en de vlijver gisteravond ligt me nog steeds zwaar op de maag. Hoe diep kunnen de groten vallen? Noblesse miserere, klaagde de ouden reeds wanneer het een hooggeplaatste zuur opbrak. Nadat de kraakdeskundige zich snel uit de voeten had gemaakt, zocht Tom Poes heer Bommel weer op. Hij trof deze aan bij de teruggebrachte verhuiswagen waaruit hij voorzichtig een theepot had gehaald. De inbrekers hebben mijn huis verlaten. Oh. Ik heb ze in de verte weg zien lopen, zodat ik nu veilig mijn huisraad weer naar binnen kan dragen. Maar die jonge knul die de schurken heeft weggejaagd is nog niet om zijn beloning gekomen. Vreemd, hè? Misschien speelt geld niet zo'n rol voor een dergelijke idealist. Dat was geen idealist. Hij was bezig met een sneeuwbal de sporen weg te rollen die de ambtenaar Kreuk niet gemaakt had toen hij voor Bullenbas vluchtte. Oh. En weet u wat ik nu denk? Ik geloof dat... Daar da gaat het nu niet om. Hm? Laat die deskundige nu maar met sneeuw spelen en help jij mij een handje door mijn stoel even naar binnen te dragen. Ja, wacht eens even. even. He? Ik heb nu geen tijd. Die sneeuwbal... Ik, ik ben opnieuw stom geweest. Daar had hij gelijk in. De trouwe bediende was weliswaar op weg naar zijn betrekking, maar hij voelde zich bedrukt omdat hij vreesde dat hij zich een dag vergist had. En daar tobde hij zo over dat hij geen aandacht schonk aan het vreemde groepje dat hem tegemoet kwam. Deze onoplettendheid wreekte zich natuurlijk. Een van de spedende kinderen draafde met grote snelheid tegen hem aan, zodat de voortobbende bediende van de voeten gelopen werd en in de sneeuw belandde. Oh. Daar zat hij nu, met de doodshoofdtekening van het ravottende knaapje om het hoofd. Zeer betreurenswaardig, de grofheid van de hedendaagse jeugd. Daar is men in mijn kringen niet van gediend, met uw welnemen. Waar moet dat heen? Naar de toekomst? Waar rook uit de stenen komt, zei die rode toekommer. Maar ik zie ze niet, en ik wilde zijn voordat het donker wordt. Hoe ver is het nog? Weet jij soms hoe de toekomst eruit ziet? Donker. De toekomst donker? Waarom gaat iedereen er dan naartoe? Je moet toch een onderdak hebben voordat het donker wordt? Joost had het stuk papier van zijn hoofd getrokken... en staarde betrokken naar de doodskop die Luur erop had geschilderd. Een beeld van het leven. En wat mijn toekomst betreft, die biedt wel onderdak... maar hij ziet er duister uit. Ik heb mij een dag in mijn vakantie vergist... door overmatig uitslapen, ziet u? Nee... Je kletst als een twirkvlaai. En als de toekomst zo is... kan ik me voorstellen dat mijn man liever naar gisteren ging. Maar ik heb het mijn trolletjes nu eenmaal beloofd... en daarom gaan wij nog even verder. Ze hebben toch al zo weinig zonder vader. Aanspraak, hol maar. Met aanspraak alleen komt men er niet. Flink aanpakken, dat is het enige. Als ik het zelf niet had gedaan... zou ik er ook niet gekomen zijn. Geen toekomst zonder aanpakken... Met uw permissie. Oh, is dat het? Hier komen. Aanpakken. Deze kreet lokte de kinderen nader, maar trok ook de aandacht van enkele politiebeambten, die er door commissaris Bas op uit waren gestuurd om de omgeving van Bondelstein in het oog te houden. Daar gebeuren dingen, brigadier. is met dat gillen. Mijn horloge is er stil van blijven staan. Het is er niet in de haak. Er op af. Terwijl de onverschrokken politiebeambten er de pas in zetten... ...werd het hen steeds duidelijker... ...dat er iets ernstigs aan de hand was. Het doffe geluid van hout op een bolhoed werd hoorbaar. K.O. K.O. K.O. El naderend ontwaarde ze twee knapen die vrolijk met knuppeltjes doende waren om het hoofddeksel van een voorbijganger over diens ogen te laten zakken. Oh. Aanpakken! Oh, anders oh. kom je niet in de toekomst! Op dat moment werd hun moeder, brigadier Snuff en agent Klopstok gewaar. Kijk, kijk! Wat een aanspraak! Oh, dit lijkt er meer op. Die zijn vast van de toekomst. A aan, aan. Die zwartkijker hier, hij zijn niet wat, dus... Het een is even goed als het andere, dat, dat zie je nou maar. Nee, jullie, qua jongens, alle twee, in het kachot met jullie. Brengt u ze naar de toekomst? Eindelijk. Uh, een lelijk geval, overval en geweldpleging. Uh, de commissaris verwacht al zoiets. Ja, u zult mee moeten naar het bureau om verhoord te worden. Als deze meneer tenminste een, een klacht wil indienen. Hoort het allemaal bij de toekomst? Als dat zo is, wil ik ons uitstapje wel even rekken. De, de toekomst zal bepaald worden door de rechter. M maar dan hebben we eerst een aanklacht nodig. Een, een, een, een, een, een ogenblikje. Wenst u een klacht in te dienen? Natuurlijk. Vooral over hoofdpijn klaag ik met het goedvinden. Er is iets zwaars op mijn hoofd gevallen. En nu zou ik zeer verplicht wezen als iemand me uit mijn top helpt. Ik moet nodig op weg om me in dienst te begeven... Mooi. Dan hebben we een zaak. Het had heer Bommel natuurlijk wel verbitterd dat Tom Poes hem in de steek liet. Maar na enig nadenken besloot hij zelf de handen uit de mouwen te steken. Kosten wat het kost. Als iedereen mij alleen laat zit er niets anders op dan dat ik zelf mijn huis inricht... Eens kijken. Eerst dit kistje, lijkt me. Pas op, heer Olivier. Huh? Dat is heel oude port met uw welnemen. Zo, Joost, ben je daar? Dat werd tijd. Ik hoop dat u mij wilt verschonen, heer Olivier. Nou. Mijn vakantie is een weinig uit de hand gelopen. Zeer betreurenswaardig, als ik zo vreemd mag zijn. Bovendien is de hemel op mijn hoofd gevallen... zodat ik door de politie uit mijn dop geholpen moest worden... Het is mooi. Ik kan mijn hielen niet lichten zonder dat je hier te buiten gaat. Ik begrijp niet hoe jij in deze toestand durft verschijnen. Hoewel het goed is dat je er bent, omdat je nu mijn kunstboedel naar binnen kunt brengen. Mag ik zo vrij zijn te vragen wat u met het huisraad aan het doen bent? Naar binnen brengen. Naar veel leed waarover ik niets meer horen wil. Begin maar vlug. Commissaris Bas was bezig met zijn dagrapport... Toen brigadier Snuf binnenkwam om verslag uit te brengen. Het is zoals u dacht, chef. Ja, bij Bommelstein deugt het niet. Uh, we hebben op heterdaad enkele verdachte elementen betrapt bij het overvallen van een voorbijganger. Aha. We hebben ze ingesloten. Mooi werk, Snuf. Mm -hmm. Er is daar een grote georganiseerde bende aan het werk. Ja, ja, commissaris. En het brein daarvan heeft zijn meubels uit de lommerd laten stelen, mm -hmm. hoewel ik nog geen namen wil noemen. Maar ik heb een verdenking, brigadier, en ik ga persoonlijk een gesprekje met meneer Bommel voeren. Met dit voornemen stapte de politiechef in zijn auto en reed de stad uit. Het dooide en de sneeuw was tot modder en glibber vervallen, zodat iedereen die er niet uit hoefde binnenbleef. De weg was dan ook verlaten en het enige verkeer dat commissaris Bas ontmoette bestond uit een oude huifkar. ...die door een gebogen gestalte werd voortgesleept. Hmm. De streek gaat meer en meer achteruit. Buitenlanders zonder papieren. Ontzien zich natuurlijk niet om oppassende de te vallen. Maar ik heb nu iets belangrijkers aan het hoofd dan zwervers. De dooi heeft nu wel mijn sporen uitgewist. Maar men weet het nooit van het gezag. Dictatoren non fidelum riepen de oude reeds als ze het tegenkwamen. En hier zroeg ik nu koud, na uren wachten op de duisternis en met een lege maag waaruit nog steeds z'n omhoog komt. Hoogzinderlijk. Het is mogelijk dat Joost geplaagd werd door berouw over verzuimde werktijd. Maar enige angst voor het verliezen van zijn werkring zal hem ook niet vreemd geweest zijn. Hij zwoegde dan ook dat het een aard had. Schoof met kasten, hing schilderijen op, zette bedden in elkander. En nadat hij de haard had aangemaakt, droeg hij de gemakkelijke fauteuil van zijn werkgever naar binnen. Uh, voorzichtig, Joost. Dat is een antieke televisiestoel waarop ik erg gesteld ben. Uh, uh, niet zo mee gooien, dat kussen kan wel kapot. Ja... Ja, zet hem hier maar neer, zodat ik me eindelijk eens kan ontspannen. En uh, maak dan een lekker soepje klaar. Nou, kijk niet zo Joost. je weet dat ik daar een hekel aan heb. Even aanpakken heeft nooit iemand kwaad gedaan, die zijn plicht vergeten had, als je begrijpt wat ik bedoel. Jawel, het is de hoofdpen met uw goedvinden. Verder nog iets, heer Olivier. Of mag ik zo verwijzen na de soep terug te trekken? Het is treurig hoe iedereen tegenwoordig aan zichzelf denkt. Ik denk niet aan mezelf, Pommel. Integendeel, ik wil graag alles over jou weten. Uh -huh. We moeten eens even praten. Nou. Wat hier gebeurt is niet normaal. Wij uh -huh. van de recherche voelen direct dat er ergens iets mis is... wanneer we de ene duistere figuur naar de andere zien rondsluipen. Er sluipt hier niemand rond. Joost heeft last van zijn voeten, dat is het. Goed. Vertel dan maar eens met wie je de laatste tijd te maken hebt uh, uh, De geheime inspecteur Eerhart was de eerste. Hm. Uh, toen kwam er een opperhoofdambtenaar, Kruk niet. Daarna kwam de beroemde speurder Bona uh, die mijn eigendommen heeft opgespoord. Terwijl intussen mijn huis gestolen werd door een uh, dakloze familie. Uh, een heer, een dame en twee kinderen die heel lelijk tegen mij deden. Hoewel de heer ze eruit heeft gezet toen hij een deskundige werd. Zo. Ja. Zeven stuks. Een grote band dus. <laughs> Mafia, waarschijnlijk. En nu jijzelf, Bommel. Hoe zit jij daartussen? Nou... Je had je spullen naar de lommet gebracht en nu heb je ze weer terug. Uh... Hoe zit dat? Pek. <laughs> Ik ben geen lommerkloper. Geld speelt voor mij geen rol, dat moest u weten. Ik was met vakantie en toen werd mijn huisraad belommerd, als u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat erom of jij zelf te vertrouwen bent. Nou. Je hebt het nu wel over een eerhart en ja. een kreuk niet, maar hoe weet ik dat die echt bestaan? Maar natuurlijk bestaan ze. Ik heb ze toch zelf gezien? Dat is geen bewijs. Je hebt je getuigen voor het bestaan van die duistere figuren. Uh, de, de, de, Tompoes, die heeft ze allemaal ontmoet... Maar wat heeft dat ermee te maken? Gelooft u me soms niet? Geloof heeft niets met misdaad te maken. N nou dan. Als je de waarheid zegt, dan beweegt er zich een grote bende om je huis. Daarom moet ik zekerheid hebben. Kom morgenochtend voor een verklaring op het bureau met de getuige Tom Poes. Ja. Weet je waar die is? D nee, hij is ineens verdwenen. U weet hoe de jeugd is. Ik, ik geloof dat hij het over sneeuwballen had. Het is te laat voor sneeuwballen. Het uh, dooit. Nou, nou... Dat was waar. De wind was geheel naar het zuidwesten gedraaid. En de zwerver, die we al eerder hoorden passeren, trok zijn huifkar nog steeds door de modder. Het was zwaar werk. En na uren gaans was hij aan het einde van zijn krachten. Toen hij een afgelegen schuur in het oog kreeg, ademde hij dan ook verlicht op en zeulde zijn voertuig naar het bouwsel. Een onderkomen voor de nacht. Requiescat in paadje... Zoals wij werkers zeggen, als we gaan rusten. Het is prettig om al dat haar af te zetten. En dan vrees ik dat ik allergisch ben voor leder. Een toekomst als kraker is niet voor mij weggelegd, vrees ik. Een beroemde speurder ligt meer in mijn lijn. Vooral omdat er een bevredigend voorschot in zijn zak zit. Eens kijken, waar heb ik die aardige jas gelaten? Die detective-uitrusting moet ik toch nog een keer gebruiken. Wil je bommels zal mijn gaarne en honorarium betalen als ik hem goed begrijp? Of misschien wil hij eerst de rekening van de kraakdeskundige honoreren. Ik heb eerbied voor zijn rechtschapenheid. Ach, als dat hinderlijke kleine manneke niet was... zouden we het ver gebracht hebben, hij en ik. Maar dat manneke is er wel. He? Jij denkt dat je slim bent, hè? He? Je meende dat je je voetsporen liet verdwijnen door er een sneeuwbal overheen te rollen... maar je dacht er niet aan dat die sneeuwbal ook een spoor na liet. Daardoor kon ik zien waar He. die vandaan kwam... En zo heb ik je rijdende theater in heer Bommels schuurtje gevonden... en me daarin verstopt. Zo bleef ik je op het spoor. Jij bent kwaadbloed en bonachiet. Tegen domheid staat zelfs het genie machteloos. Kreuk niet, en eerhard ben je ook. Denk maar niet dat je mij voor de gek kunt houden met praatjes. Vooruit dan maar, er zit niets anders op. Hm? Ik zal u in vertrouwen moeten nemen. Maar daardoor raakt ook gij verstrikt in de gevaren die mij bedreigen. Mijn opdracht is zo geheim en zo gevaarlijk dat ge voorbereid moet zijn op het ergste. Ja, dat lijkt me onzin. Maar ik wil toch wel eens horen wat dat voor een geheim is waar je over praat. Luister dan. Ik ben lid van een geheim genootschap... de Internationale Broederschap hmm. der Witte Vrekers. In opdracht van de Grote Raad... ben ik op het spoor van een geweteloze bende gezet. De Vlaatsiers die een einde aan alle vreugde willen maken. Nooit van gehoord. Allemaal praatjes. Jij wilde alleen maar geld hebben. Natuurlijk. Preutelgeld. Bronzelgeld. Alles gaat bij die Vlaatsiers om geld... Uitflatie, deflatie, proflatie, inflatie. Daar heb ik mm -hmm. toch wel eens van gehoord. Wel nu, dat ben ah. ik op het spoor. En wanneer je nog steeds niet begrijpt hoe gevaarlijk het is... moet je maar eens in deze kist kijken. Maar wees voorzichtig. één mm -hmm. blik is genoeg om een flatieschok te krijgen. Zo sprekende had hij mm -hmm. voorzichtig een deksel geopend. En nu wees hij met een lange vinger in het inwendige. Tom Poes vertrouwde de zaak natuurlijk niet... Maar zijn nieuwsgierigheid was groter dan zijn voorzichtigheid. Zodat hij zich over het krabbelde. <totstuk> en, <totstuk> en nu flux het deksel vastgespijkerd. Dit geweld staat me tegen, maar dat baas me geen keus. En nu moet ik een nieuwe standplaats zoeken... voordat hij zich uit die planken losmaakt. Een zware opgave nadat ik al zo lang gezwoegd heb. Hij had geluk... Want naast de schuur stond een landbouwtractor. En nadat hij Tompoes in de dichtgetimmerde kist had uitgeladen... ...bevestigde hij de huifkar aan de trekker en reed heen. Het is wonderlijk toen een geschoven in staat is. Niets te eten en toch het ene krachtstaaltje na het andere. Die tse ligt me trouwens nog steeds zwaar op de maag. Zou het mogelijk zijn dat de voedselheid groter is dan ik dacht? Dat vrouwtje is tot alles in staat. Eigenlijk waart ze me meer zorgen dan dat baasje in de kist, want ze ik me altijd te vinden. Ik hoop dat zij ver weg is. De middernacht wierp de maan een vaal schijnsel over het landschap waar slot Bommelstein donker tegen afstak. Heer Olly was door de beslommeringen van de afgelopen dag aan het einde van zijn krachten. En de bediende Joost had zijn bed slechts wankelend kunnen bereiken na het opdienen van een vreugdeloze soep. Ze waren beide dan ook in een diepe slaap gedompeld, evenals alle oppassende burgers van de stad Rommeldam. Alleen in het politiebureau brandde nog licht, want de wet rust nooit. Commissaris Bas trad er bijvoorbeeld om vijf minuten over twaalf nog even binnen voordat hij naar huis ging. Het is wat ik dacht. Er is daar bij Bommelstein een bende aan het werk. Ja, ja. Ik moet morgenochtend foto's hebben van alle verdachte en gezochte personen, Snuf. Goed, commissaris. Bommel komt met een getuige. Mm -hmm. En ik wil zien of ze iemand herkennen. We, we, we hebben er al drie. Achter Slot en Grendel. Ja, dat was mooi werk. Ja, is er verder nog nieuws? Niet veel. Een zekere Gribaldi heeft aangifte gedaan van een vermiste kermiswagen. Een oh. overval in het bos, blijkbaar, commissaris. Het bos heeft nooit gedugd. Nee. En hoe gedragen daar arrestanten zich? K Keurig. Ik heb de kinderen nou. bij de moeder gelaten en dat werkt prima. Zelfs bij misdadigers, commissaris. Inderdaad had mevrouw Troggel haar cel gezellig gemaakt. Nadat ze een Brits tot Spaanders verwerkt had... Stookte ze er met behulp van enige klapbessen een vuurtje van? En terwijl haar zoontjes zich met spelletjes vermaakten, was ze nu doende om een stuk zwirkfly te roosteren. Het is hier nu wel knus. Maar als dit de toekomst is, ga ik toch liever naar huis. Want hier is ook niet veel aanspraak. Misschien is vader niet voor niks naar gisteren gegaan. En als jullie fly gegeten hebben, kunnen jullie hier niet echt spelen. We moeten op krachten blijven. Zit niet te jangelen. Buur, jij bent de oudste. Eet liever wat. Ik zal wel eens inlichtingen vragen aan die glimpknopen die glimknopen die hiernaast zit. Over de arrestanten hoeft u geen zorg te hebben, commissaris. Die houdt ik wel rustig. Mooi, dan ga ik nu maar eens een beetje slapen. Maar dat viel tegen. In de belendende cel klonken... Enkele bakstenen vielen verdrijzeld in het wachtlokaal... en daarop verscheen het gelaat van mevrouw Troppen in het ontstane gat. Is dit de toekomst? Nou, ik had voor mijn uk iets wat anders op het hoog. Het valt me tegen. Dit is pas het begin van de toekomst voor jou en je troep. Dit is nog maar voorlopige hechtenis. Wacht maar totdat je de rechter hoort. Dan zal je nog anders kijken. En voor de toekomst van je ukkies zal gezorgd worden door dokter Zielknijper. Ziel Zielknijper? Ja. Is dat die rode toekommer? Het is iemand die zorgt dat de jeugd niet voor galgen en rat opgroeit. Morgen gaan ze naar de kliniek om getest te worden. Maar wat bedoel je met toekommer? Wacht eens. Ik wil eens even met je praten. Horen jullie dat? Gaan we gauw slapen. Morgen gaan jullie naar galgenrat. Maar ik ga nu met die knopenvent praten. Hij wil aanpappen. En daar zijn we voor gekomen. Je hebt de muur kapot geslagen. Ja. Je bent dus tot alles in staat. En je hebt het pand Bommelstein gekraakt. Goed. Nou. Daarover wil ik het nu niet hebben. Maar daarna hebben jullie een onschuldige voorbijganger aangevallen. We weten dat je samenwerkt met een bende schurken. Wie zijn je rotgenoten? En wie is die toekommer waar je het over had? Jij bent zelf een rotnoot. Wat, Wat zit je daar te schelden? Wat let me op gewoon geen een, een bedreiging? Huh? Verzet tegen de politie? Huh? Oh, dat zou je duur te staan komen. Ik heb het beste met je voor, maar dan moet je schoon schip maken. Maak jij zelf je vieze schip schoon, duurstaander, rotnoot. Ik moet niks hebben van jou aanpappen. Als dat de toekomst is, dan ga ik liever naar gisteren. Aju! Met die woorden liep ze door de gesloten deur naar buiten. De volgende morgen had heer Bommel Tompoes al vroeg opgezocht. Maar omdat hij die niet thuis getroffen had, stond hij nu over zijn tuinmuur geleund een pijp te roken en genoot van het zachte weer. Voor een heer is het leven zo kwaad nog niet. Vooral wanneer hij weer omringd is door zijn antiek en warme ochtendpap. De commissaris kan wel wachten, omdat ik niet begrijp waar hij eigenlijk heen wil, terwijl ik andere dingen aan het hoofd heb. Wel, wel, als daar hier kwaad bloed niet aankomt... Ik stond net aan u te denken. Aan mijn schulden bedoel ik. Ten slotte hebt u mijn huis terugbezorgd nadat u het gestolen had. Alleen maar gekraakt. Hij hm? moet nu eenmaal binnen de wet blijven als deskundige. Dat is niet eenvoudig. Nee, beslist niet. Maar van schulden houd ik niet. En daarom wil ik graag even betalen. Zesduizend florijnen. Uh, oh. Uh, uh, uh, huh? uh, Paddel. Ah, ik wil u niet storen als u met uw kronuiten praat, Amisse. Nee, nee, maar... ik wil graag weten of ik uw lommerbriefjes kan overnemen. Nee. Tussen uw ongeregelde goederen bevindt zich een kastje waar ik wel zin in heb. Wa wat bedoelt u met lommerbriefjes, Marquis? Oh, wacht even. Nu begrijp ik het. U bent degene die de politie heeft wijsgemaakt dat ik mijn te verpand heb. Dit gaat te ver, zodat ik blij ben dat mijn goede vader het niet hoeft mee te maken. Dus niet... Even goede vrienden. Oh, ik zal het in betaald zetten. Al moest de laatste cent bovenkomen. Betaald zetten, daar hebt u gelijk in. Ja. Hij is een onheus... een mafkikker wil ik zeggen. Nou. Uh, uh, een van die opgeblazen lui... die een onafgestudeerde geen dak boven het hoofd schudden. <hazien> maar over betalen gesproken... was u ja. nu eerst even kunnen afrekenen. Dan is dat gebeurd. Juist. Zesduizend uh, uh, uh, uh, uh, florijnen... Oh, dat is toevallig juist wat ik bij me heb. Mooi. Dat treft. Ik moet jullie allebei eens even spreken. Waar is die koffer bij er weer? Opnieuw een storing in de uitoefening van mijn beroep. Hoe kan ik zo ooit ter zake komen? Waarom ben jij niet op het bureau gekomen, Bommel? Nou... Ik verwachtte jullie voor het afleggen van een verklaring. Ja. Jou en Tom Poes. En wat voor een verrekening vindt hier plaats? Ik ben bezig mijn schulden te betalen. Heel gewoon. Deze heer heeft mijn huisdieven verwijderd toen de politie het niet deed. Hoewel ik die toch ook betaald heb met mijn belastingcenten. En ik ben niet naar u toegekomen omdat Tom Poester niet was. Die is misschien op reis gegaan of zo. Hij was erg onrustig over de sneeuw. Het lijkt er meer op dat hij de benen heeft genomen. Oh. En wat het verdrijven van krakers tegen betaling betreft... Hmm. ...dat lijkt me een strafbare daad toe. Ja. Tegen knokploegen wordt streng opgetreden. Ja. Gaan jullie maar eens mee naar het bureau. Mee naar het bureau? Geen denken aan. Oh. Het is maar goed dat de commissaris u niet hoort... ...want dan zou ik gestellig en ernstige berisping krijgen. Ja, dat denk jullie ik ook. Jullie ja. jongere agenten willen altijd maar op het bureau verhoren... ...en dat... dat zie ik niet raar. Nee, zo krijgt de politie een slechte naam. Ik ben zelf de commissaris. Des te erger. Dan weet u even goed als wij rechtsgeleerden dat u niemand zomaar naar het bureau kunt slepen. Nee, precies. Wat is de aanklacht? Het corpus mens, zoals wij orators juridici zeggen. Uw houding is bijzonder stotend. Een voorbeeld van politiewillekeur. Ik zal die in de bevoegde pers aan het daglicht brengen... ...maar ook de klachtenraad zal op de hoogte worden gebracht. Het gaat er tenslotte om de juridictie. Precies. Die hebt u goed de waarheid gezegd. Wat een geluk dat u er net was, heer Kwaadbloed. Zonder advocaat komt men tegenwoordig nergens dan in het bureau met al die politie en misdadigheid om zich heen. Ik wist trouwens niet dat u behalve deskundige ook nog rechtsgeleerde was. U hebt uw beloning eerlijk verdiend, al zeg ik het zelf. Zeer juist. Huh. 6000 florijnen, dat is precies gepast. Ja. En, uh... Voor mijn rechtskundige bijstand vroeg nog een extra nota... ...200 oh. florijnen voor een advies. Oh. Dat is de gebruikelijke legerstremens. Ja, dat spreekt. Als u even wacht, zal ik het halen. Eindelijk. Een smakelijke lunch in een gerenommeerde gelegenheid... ...dat is wat mij nu voor ogen staat. Besprenkeld met een droge champagne, dacht ik zo. <laughs> ik proef nog steeds de vlaai van dat moedertje... En daar wil ik nu wel vanaf. Hoewel ik moet toegeven dat het me erg nog op de been gehouden heeft. Zo denkende wandelde de heer Kwaadbloed de weg een eindje op. En toen hij bij een boom was aangekomen, zag hij plotseling Tom Poes die over de heuvel aankwam hollen. Hoi! Daar was mijn hebzucht mij bijna weer de baas geworden. Maar gelukkig zie ik dit te vroeg uit zijn kratje ontsnapte ventje net op tijd. Het honorarium van mijn rechtsbijstand kan wachten. Met deze gedachte verdween hij snel uit het gezicht. En het enige dat nog op zijn aanwezigheid duidde was zijn nasmeulend rookgrijf. Hé, hey, Olly! Uh, ah! Oh, ha, de jonge vriend. Waar zat je toch? Ik heb je gezocht, want we ja. moesten samen bij heer Bas komen voor een verklaring of zo. En waar is nu die advocaat gebleven? Ik ben hem geldschuldig omdat hij de commissaris op zijn plaats heeft gezet, terwijl die ons mee wilde nemen. Heb jij kwaad bloed soms gezien? Ja, dat heb ik. Ah. En al die anderen ook. Ze zijn allemaal dezelfde schurk. Allemaal dezelfde. Hè? Wat bedoel je? Tom Poes legde driftig uit hoe hij het spoor van kwaad bloed gevolgd had ja. en tenslotte in een kist was opgesloten. Oh. Heer Olly luisterde met open mond. Oh. Maar tenslotte schudde hij het hoofd. Ik, ik geloof het niet. He? Inspecteur Eerhart zag er heel anders uit dan de speurder Bonafide. Ja, dat kon een kind zien. Ik zag het direct bedoel ik. Je hebt natuurlijk gedroomd dat je in een kist in slaap bent gevallen. Vraag het dan aan de boer die me bevrijd heeft. De schurk heeft ook zijn tractor gestolen. Net zo zeker als dat hij uw meubelen gestolen heeft. U bent lelijk opgelicht. Hoe kan iemand zo slecht zijn? Mijn inrichting stelen en dan geld vragen om hem terug te bezorgen. Maar dat kan niet als iemand begrijpt wat ik bedoel. Zeg nu zelf. Zo pijnzende bereikte hij Bommelstein weer. En toen hij bij de Westertoren aankwam... Kreeg hij de oude vrachtwagen in het oog, die nog steeds aan de andere kant stond. Met een schok hield hij Halt. Want nu werd hij ook een paar figuren gewaar die er op een verdachte manier naartoe slopen. Gek dat hij er nog staat, baas. Zou dat een walstreek zijn? Zeur niet. Heep. We hebben ons laten nemen, jongen. Oh, ja. Zo zeker als ik Buls super heet. Die inspecteur was geen echte. Hij is er zelf met onze eerlijke gepikte spullen vandoor gegaan. Ja, ja. En daarna heeft hij ze natuurlijk aan de bollen terugverkocht. Ja. Daarom staat onze wagen dan nog. Ja, ja. We moeten maken dat we wegkomen. Ga ja, jij ja, ja. voordat in? Oude reus. Dat hoorde ik nu eens net. Dat zijn de kieven van mijn kostbaarheden. En niet kreuk, niet op bodem. Ik wist wel dat Tom Poes maar iets zon. Het wordt steeds erger met hem. Hij ziet overal kwaad in. Maar ik ben heel blij dat ik de waarheid bij tijd heb ontdekt. Wel verbaasd. De booswichten hebben een verwaarloosd mobiel opgehaald. Brutaal, dat moet ik zeggen. Maar nu eerst een smakelijke maaltijd. Schort er iets aan, heer Olivier? Uh... Schorg er niet zozeer. Er gaat iets in me om, als je begrijpt wat ik bedoel daar had ik nu toch bijna een hoogstaand iemand die me op alle manieren geholpen heeft van iets lelijks verdacht, en dat alleen door het kwaadspreken van Tompoes. Je moet nooit naar kwaadsprekers luisteren, Joost. Leer dat van een ouder en wijzer heer. Zoals u wilt. Maar intussen zie ik in dat de praatjes van de jonge vriend gevaarlijk zijn. De politie wil hem spreken, zodoende. Uh, heb je Tompoes ergens gezien? Ik moet hem krachtig op zijn dwalingen wijzen voordat hij de. ...goede naam van kwaad bloed door het slijksleurt. Oh. Uh, van van Bonafide, bedoel ik. Uh, uh, Kreuk niet, wilde ik zeggen, uh, uh, als je me volgen kunt. Uh, nou ja, het doet er niet toe. Uh, waar is hij, bedoel ik? De jonge heer kwam hier zojuist langs om naar de stad te gaan ah. met uw welnemen. Ja. Naar het politiebureau. Huh? Hij wil u beschermen tegen een oplichter die huh? het op uw geld voorzien huh? heeft, als ik zo vrij mag zijn. U bent te goed gelovig, But... zo deelde hij mij mee. De politie? Dan is het dus al te laat. Toen commissaris Bas terugkeerde op het bureau... was hij danig uit zijn humeur. Oh, het is een bende, snuff. Ja. De politie wordt uitgelachen door actieadvocaten die de dienst uitmaken. Mm -hmm. Ja, ik heb ze in de gaten, maar omdat de te bewijzen... ...me door de vingers glippen, kan ik nergens de hand opleggen. Mm -hmm, commissaris. Hier is het ook al een jamboer. Ja. De verdachten lopen in en uit zonder de deur te openen. Ja, ja, het is geen gezicht, commissaris. Ik heb opdracht gegeven om er een nieuwe in te zetten. Ja. Maar, maar de verdachten... Ja. Waar is dat vrouwspersoon? Uh, en haar kinderen? Huh? Oh, oh dat, dat is in orde. Huh? Uh, het vrouwspersoon is in haar cel gaan zitten en, en vraagt om brandhout. Uh, en de kinderen zijn naar de kliniek van Zielknijper gebracht. Uh, Zoals de opdracht was, uh, commissaris. Uh, wat moet er verder gebeuren? Ja. Bewijzen. Bewijzen. Oh, als ik die maar had, ja. zouden we de hele bende kunnen inrekenen. Uh, yeah. Een hele snuf. Een Maffia. Alles draait om die inbraak op Bommelstein. Mm -hmm. Daar is het begonnen. Ja, commissaris. Maar het bommel zelf weigert om mee te werken. En Tom Poes heeft de benen genomen. Dat is niet waar, commissaris. Hier ben ik. Hey. En ik weet wie de dief van heer Ollies meubelen is. Want het is geen bende. Het is alleen maar één oplichter. Een gevaarlijke. Dat verandert de zaak. Mm -hmm. hm. Het is goed dat je gekomen bent, ventje. Mm -hmm. Nu komen we misschien verder. Mm. Hm. Eén misdadige oplichter, hè? En hoe ziet hij eruit? Kijk, ik heb hier een stapeltje foto's van de verdachte personen. Bekijk die maar eens goed en vertel me dan of je er één van herkent. Deze. Oh, Deze is het. Dit is hem, zonder vermomming, zoals ik hem in die woonwagen zag. Aha. Mooi. Dat is een zekere Joris Goedbloed, die door de politie in vele landen gezocht wordt. De kunst is nu alleen maar om hem te vinden. En dat zal niet meevallen omdat hij een meester in het vermomming is. Als jij nu ook is. Op dat moment betrad mevrouw Troggel het wachtlokaal door de nieuwe deur. Die van de ernstig versplinterde. Ik heb er genoeg van. Er is nog steeds geen brandhout en dit is een toekomst van niks. Ik ga weg, want ik wil die toekomst wel eens spreken. En ik ga mijn ukkies halen. Met het oog op de aanspraak had mevrouw Troggel toegestaan... dat haar zoontjes Luur en Tier naar de inrichting van dokter de Zielknapper gebracht werden. Deze geleerde legde zich vooral toe op moeilijk opvoedbare kinderen, die hem met begrip en moderne middelen tegemoet trad. Hij stelde de ventjes dan ook in een ruim en licht vertrek op hun gemak, door ontspannen tegenover hen te gaan zitten. We moeten eens gezellig praten. Voor mij hoef je niet bang te zijn hoor. Ik word niet boos. Laten we bij het begin beginnen. Hoe heten jullie? dat is toch geen naam? Kom, je hebt toch wel eens over de toekomst gedacht? Wat wil je worden als je groter bent? Ja, ja, ja, ja. Intussen was heer Bommel naar de stad gegaan om zijn moeilijkheden eens met een bevriend iemand te bespreken. Maar omdat hij geen zin had in een ontmoeting met de markies, vermeed hij de kleine club... En daarom liep hij een beetje verloren door de straten. Zo gaat een heer zijn eenzame weg. Maar aan de andere kant moet men aan zijn gestel denken. Ik krijg honger, bedoel ik. En daar is Hotel de Gouden Gans. Als ik me nu eerst eens ga versterken... ...kan ik daarna wel weer verder zien. <tosses> Hebt u een tafel besproken? Nou, eh, uh, uh, nee. Niet? Nee. Hm, dat is nu jammer. Oh. Alles is gereserveerd. Ach. Maar misschien wilt u uh. aanschikken bij een gast die alleen maaltijdt. Als het om mijn gestel gaat, heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. Schikt het u als een gast bij u aanschikt? Het, stekent. Het is mij genoeg genomen hier om dienst te zijn. Ach, en bovendien, solus solitarius, dat zult u met de klassieken eens zijn. Uh, ja, ja, ja, dat zei mijn goede vader ook altijd. Uh, en daar houd ik mij aan. Het werd werkelijk een gezellige maaltijd. Mm. Want nadat de vreemde heer zich had voorgesteld oh. als baron de Malpertus, baron. bleek hij een smakelijke verteller die bovendien verstand had van wijnen. Een voortreffelijk boek, fruitig, Fruitig. Met ruimschalige afdruk. Zeker, zeker. Vangetje. Ik kan deze aanbevelen. Het is prettig om iemand van stam te ontmoeten. Ja, ja, ja. Ik zit toevallig met een probleem waarbij u mij misschien kunt helpen. Terwijl ik uw eetlust niet wil bederven. Terugsturen, het is veel te veel doorgepakt. Het zit veel dieper. En daarop vertelde heer Olly alles wat hij de afgelopen dagen had meegemaakt. Het is heel moeilijk. Nu weet ik dus dat de echte dieven van mijn interieur super en hyper zijn... ...omdat ik het gehoord heb, zodat ik het niet bewijzen kan. Terwijl een beroemde detective onschuldig verdacht wordt... ...en de politie mij niet gelooft omdat de commissaris mij in de gaten heeft. Maar commissaris Bas had op dat moment iemand anders in de gaten. En dat was mevrouw Trogel. Op aanraden van Tompoes had hij haar ongehinderd laten lopen en nu volgde hij haar op een afstand. Ze zei dat ze de toekommer wilde spreken. En volgens mij is dat die Joris goed bloed. Als we dus gewoon maar achter haar aanlopen brengt ze ons vanzelf bij hem. Ja, maar nu loopt ze naar de kliniek van dokter Zielknijper. En, en daar is goed bloed niet. Ik had niet naar je moeten luisteren. Nee, wacht maar af. Ze gaat natuurlijk eerst haar kinderen halen. Dat zei ze toch? De politiechef bleef ongerust bij een boom staan... en loerde om de stam om de bewegingen van mevrouw Troggel te volgen. Die waren eenvoudig. Ze haalde een stuk zwerkvlie uit haar karabies en zette er haar tanden in. Ees is tijd. We moeten op krachten blijven. Ze slikte aandachtig het versterkende voedsel in... en daarop stapte ze... Zo, kordaat door de deur van de kliniek... om in het inwendige van het gebouw te verdwijnen. Maar dit kan niet! Zij wel, dat ziet u. Laat haar nu maar gaan, dan komen we heel wat te weten. Ik weet al genoeg. Die streek heeft ze ons op het bureau al twee keer gelapt... maar nu gaat ze te weg. Dit is een gesloten inrichting en nu is die open! Dat geeft weer kwalijk geschrijvende kranten en gekanker van de media. Door op het geluid af te gaan... had mevrouw Troggel intussen het vertrek gevonden... waar nee. de begaafdheid van haar kinderen getoetst werd. Ze opende de deur door deze uit de hengsels te lichten. En het was ontroerend de blijdschap van de knaapjes te zien... toen hun moeder zo onverwacht voor hen stond. Mama, mama, mama, mama. gaat niet... Dit is huis Vredebreug, Gauwens, Deze jonge delinquenten zijn hier onder behandeling. Ik moet een rapport over hen hebben, zodat de rechter over hun toekomst kan beslissen. Laat maar. Ik heb genoeg van de toekomst. Er is niet eens genoeg brandstof om vlaai te braaien. En aanspraak is er ook niet. Nee, dat is niks voor mijn oelepoeten. D dat zal de overheid beslissen. Het zou een mooie boel worden wanneer misdadigers vrij rond konden lopen zoals jullie doen. Hier moet een voorbeeld worden gesteld... Jij gaat mee naar een bureau en die slungels blijven bij dokter Zielknijpen. Uh, nee, dat niet. Ik heb het al gezien. Wat, wat bedoelt u? Wat, wat hebt u al gezien? Ik heb al voldoende materiaal voor mijn rapport. Uh. Dit is geen normaal geval. De hedendaagse wetenschap staat hier machteloos. De oudste is uiterst labiel. Astatisch zou ik willen zeggen. duidelijk en undulerend. En de kleinste is meer van het baljarende type. Grimmelend en kriegel. Wat? Ik kan die vaktaal niet volgen. Wat bedoelt u? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Je bent zelf krielig. Lelijke bleekvladder. Ik bedoel dat deze kinderen gedesoriënteerd zijn. Ze horen hier niet. De ene kan alleen maar waha ha zeggen en de andere roept niet anders dan, jij bent hem. Nou, en? Wat zou dat? Jij zegt ook niet veel bijzonders, witte uitflapper. Oh, u begrijpt het niet. Uw kinderen zijn niet bij de dag. Ze zijn van gisteren. Van gisteren? Ja. ja, dat zijn ze. Van gisteren. Had dat dan meteen gezegd? Dat hebben ze van hun vader. En nou weet ik tenminste waarom hij daar naartoe is gegaan. Kom, kinders, we gaan weer eens verder. Nee, nee. Jullie zijn van gisteren. Daarom is jullie vader daar naartoe gegaan. Misschien wist hij wat het beste voor hem was, al wist hij dan ook niet veel. We kunnen daar allicht eens kijken. En we zullen die rode toekomen vragen waar gisteren is. Het is een janboel. Deze zaak groeit me boven de pet. Dit is een heel slecht voorbeeld voor alle bandelozen. Achter slot en grendel. Dat is waar ze horen. Ja, misschien wel, commissaris. Maar het lijkt me belangrijker om eerst die oplichter goed bloed te vinden. Die zit overal achter en het gaat tenslotte om hem. Als we dat mens blijven volgen, kunnen we hem vinden. Want ze zei weer dat ze de rode toekommer wilde gaan opzoeken. Ja, vooruit. Maar het strijkt me tegen de haren om dat stel vrij door de stad te laten lopen. Mm -hmm. Ze zijn tot alles in staat. Tegen die tijd had heer Bommel zijn verhaal verteld aan zijn tafelgenoot in de Gouden Gans. Ja, en terwijl hij een hapje toespijs nam, nipte Baron de Malpertuis vol meegevoel aan zijn cognac. Een aangrijpend verhaal. Het leven is niet gemakkelijk voor heren van uw stand. Onbegrepen gaat u eenzaam pad... terwijl uw goede daden voor misgrepen versleten worden. Nou, u gaat, uh, Globus calamitas. Huh? Klaagden de ouden reeds als ze zagen hoe slecht de wereld is. Maar gelukkig hoeft uw goede vader dit niet allemaal mee te maken. dat, nou, dat wilde ik nu net zeggen. U, u begrijpt precies wat ik bedoel. Welkom, marquis. Mag ik uw mantel aannemen? Chill. Tafel pommel hier ook. Dit huis gaat achteruit, wees ik. Het publiek is niet meer wat het geweest is. Mag ik het menu hebben? D uh, dat is. Uh, uh, dat is. Inderdaad. Calamitas. Uh, ja. huh? Daar komt dat trochelmens aan met die tureluurs van bord. Uh. U moet mij verontschuldigen. Ik oh. heb een dringende afspraak die ik bijna vergeten was. Oh, oh. Is alles naar wens? Een uitstekende maaltijd, mijn waarde. Hoort het best wel zo geld wat ik u mag verzoeken? Ik zou graag de keuken eens even willen bezetten. Daar ben je, rode toekommer. Oh, nou zo moet ik dan... hebben. Die de... toekomst van je was niks. Maar nu zou ik wel eens ja. willen weten waar gisteren is. Oh. Daar zijn mijn oerletjes van, zei die bleke flapflodder. Gisteren, dat is mijn terrein niet, goede vrouw. Ik leg me alleen op de toekomst toe. Maar toevallig zit er aan dat tafeltje iemand van gisteren die u zeker helpen kan. Hij kijkt door twee glazen op een steekje en noemt zich Marquise. U kunt hem niet missen. Flink wat klapbessen onder zijn stoel en dan maar rabarber roepen. Dan zult u vanzelf aanpappen. Veel succes. Kijk, daar zit hij. Met ogen op een steekje. Vooruit hier. Nu, daar ben je? Rabarber. Rabarber. Rabarber. Rabarber. rabarber. rabarber. Mevrouw Trochel is dit restaurant binnengegaan. Ik had het kunnen weten. Het was fout om dat stel vrij door de stad te laten lopen. Ze zijn tot alles instaan. Dan moet die zogenaamde toekomer goedboed er ook zijn. Hé, hey, jij, Marquis? Dan moet ik jou hebben. Jij bent van gisteren met dat gekke brilletje. Hoe kom ik daar? Waarom zeg je niks? Kan je niet praten? Hoe kom ik naar gisteren? Goed dat schuim drinkt zelfs de eetzaal binnen. Het tuchthuis, dat is waar je hoort. In het blok met jullie. Is dat gisteren? Dat is toch niks voor mijn puggies. Die levels van jou horen in de zandbeen, De zweep erover. Tucht, politie, waar is de politie? Hier ben ik. Wat een flap flapvrommel. Is dat er nou een van gisteren? Nou, zo'n tuchtbeen lijkt me niks. En dan gaat hij nog van zijn stokje ook. Een ogenblikje. Waar is je medeplichtige? Die goed die zich toekomer noemt. Het brein van deze bende. Niks toekomen. Ik moet gisteren hebben. Maar dat is ook flut. Gisteren? Ik heb er genoeg van. Ik ga naar huis. Knoet. Rappij. De zaak is... Ja. Wat hij geweest is. Dus... Het publiek gaat achteruit bedoel ik. Wie had kunnen denken dat de wachtkiesme vriend is met de dame die bij het huis gestolen heeft? Als u iemand zoekt moet hij het wel zijn, commissaris. Als u begrijpt wie ik bedoel. Nee, niet waar. Het is allemaal de schuld van Joris Goedbloed. Ja. Toegesnelde kelder. Jongers hielpen de marquise de kanten klering in zijn jas en brachten hem met mevrouw Trochel en haar kinderen naar de uitgang, waar de opperober over de de deur wees. Intussen liep commissaris Bas sturend door het gebouw om goed bloed te vinden, zonder dat hem dit gelukte. Hij werd trouwens gehinderd door het schateren van hier Bon die hem volgde. Oh, is me dat lachen. <laughs> Het is mooi dat ik dit mee heb mogen maken. Zag je de... De Hoorde je wat ik tegen hem zei? Bevriend met de dame die mijn huis gestolen heeft, zei ik. <laughs> Goed, hè. Het publiek gaat hier achteruit, zei ik. <laughs> Raken! Ja, erg raak. Maar we moeten de oplichter ja. hebben die al die streken op zijn geweten heeft. Ja, ja. ja, ja. Het is leuk voor je dat je zo'n lol hebt, Bommel, Maar ik begin er genoeg van te krijgen. Het gaat om een gevaarlijke misdadiger. Ja, De dief van je eigen meubelen nog wel. Ja. En het ziet er naar uit dat hij alweer ontsnapt is. Ja. Ik heb er genoeg van om voor Aap gezet te worden. Ja. Ja. Oh, wat zag die marquise eruit, hè? Oh, op, op, of je bent erbij. Oh, ja, ja, van ja. nu ja, af ja. aan wordt er aangepakt. Ik had dat mens trouwens niet moeten laten lopen. Ook al zijn er kinderen van gisteren. Van gisteren... Een uitstekende eetgelegenheid, werkelijk. Keurig publiek waarmee ik kan praten. En dat verstand van wijnen heeft. Zo heb ik bijvoorbeeld kennis gemaakt met een baron die... Maar, maar daar gaat het helemaal niet om. We zitten ja. achter de meubeldief aan ja. die u zoveel narigheid heeft bezorgd. Ja. Ja, ja. Commissaris, daar rijdt hij. Dat is zijn wagen. Donders, oh. begrijp je ellendeling. Ja. Daar gaan de dieven. Van alle kanten stroomden de agenten toe... zodat de opsporing van de misdadiger nu stevig kon worden aangepakt. Maar heer Bommel wandelde weg zonder te kijken... en hij stak zijn pijp op. Wilt u niet weten hoe het afloopt, heer Olly? Jawel, maar ik weet toch al dat het anders afloopt... als je begrijpt wat ik bedoel. Heer Bommels gewezen tafelgenoot... De baron de Malpertus verliet de stad onopvallend door de Noorderpoort. De belangrijke afspraak, die hij zich plotseling herinnerd had, scheen buiten Rommeldam te zijn. Hij wandelde tenminste rechtstreeks naar de vuilnishopen die de gemeente tegen de historische muren had aangelegd en waar een theaterwagen met tractor gedumpt was. Het riep hier kwalijk. Maar overigens is het een rustige en onopvallende buurt, waar weinig voorbij gaan. Hoe is het, klopt dat? staan dienders. Heb je wat gevonden in die huifkar? Dat zou ik denken, brigadier. Er zit niemand in, maar het hangt vol met manufacturen, brigadier. Toneelspelersboel, zal ik maar zeggen. Een mooie vangst. Dit moet de verblijfplaats van de gezochte zijn. Onbemerkt in de gaten houden en als de verdachte zich vertoont, klappen we het net dicht. Ah. Nadat commissaris Bas de nodige orders had gegeven, zette hij persoonlijk de achtervolging van de verdachte vrachtauto. In. Daar hebben we de misdadige auto. Belang gastrappers. We worden gevolgd. Hou je vast. Ik, ik raak op zijn staart. Nee, dat, dat, dat haal je niet. Zie je nu wel dat het een valstrik was? We hadden de wagen niet weg moeten halen en hij is veel te oud van de zeker. Ach, ik had nooit naar je moeten luisteren. Dan was ik nu een eerlijke koopman geweest. Emma niet! De motor is goed. Oh! Precies, die veldwachter met een geweer aankwam. Heb ik misschien oh. ijzer bij me? Ze hebben ons nog niet. Goed, de radiator niet erop. En daar gaat de wiel! Stop, baas. Stop dat, Dit wordt een ongeluk! Oh. Remmen, trappers! Remmen! Je bent erbij. Vluchten of vermommen kan je niet meer helpen. Ik weet dat de dief van Bommels meubels in dit voertuig zit. Kom maar uit. Als je niet verongeluk bent, dan zal je je straf niet ontlopen. Ik heb het niet zelf gedaan, meneer de commissaris. Het is de schuld van slechte vrienden. Ik ben alleen maar zwak, dat is het. Mijn maat Super hier heeft het plan in elkaar gezet... en ik heb me mee laten slepen. Een super plan noemde hij het. Maar ik zie nu wel in hoe slecht het was. Ik heb ergens spijt. Heus, ik zal het nooit meer doen. Je bent mijn arrestant. Je bent er gloeiend bij, al ben je dan ook de verkeerde. Kom maar uit dat wrak En je maat ook. In verzekerde bewaring met z'n trappers. Tom Poes was op weg naar huis en hij liep zich af te vragen wat heer Bommel kon hebben bedoeld. Toen hij werd ingehaald door commissaris Bas. Je wordt bedankt hoor. Ik zal je nog eens om raad vragen. Hebt u de oplichter gepakt? Dat hm. is mooi werk. Nu ziet u dus dat ik gelijk had. Ha! Het enige wat ik zie is dat jij een snorker bent. Een snor Weet je wie de dieven van Bommel's meubels waren? Super en hyper. Die waren het. Hm? Ze hebben bekend en ik heb ze achter slot gezet. Maar we... Alleen door scherp politiewerk hebben we een ernstige vergissing kunnen voorkomen. Nee, maar we... Jij met je goed bloed. Hm? Het is de laatste keer dat ik naar jou geluisterd heb, ventje. Maar, maar, maar die detective en die inspecteur en die kraakdeskundige... die waren allemaal Joris goed bloed. Ah. Dat weet ik zeker. Ah. Ah. Hij heeft heer Olly opgelicht. Opgelicht? Mm -hmm. Maar dat is een andere koek. Dan moet die oplichting bewezen worden. Ja, ik ga nu naar Bommel, want die moet een aanklacht indienen en bewijzen dat hij is opgelicht. Toen Tom Poes later tamelijk terneergeslagen op Bommelstein kwam, zat heer Bommel bij de haard de krant te lezen. Daar is de jonge vriend. Wat kijk je, zuur? Je hebt zeker ontdekt wat ik bedoelde. Alles is anders, zei ik, en daar staat het in de krant. Gevaarlijke dievenbende gepakt staat er. Ach, ja, super- en hyper niet. dat heb ik altijd geweten. Maar niemand wil naar mij luisteren, terwijl jij altijd denkt dat je alles beter weet, zodat ik altijd stilletjes mijn eenzame gang ga. Maar commissaris Bas is hier net geweest en die heeft netjes zijn excuus aangeboden. Zo hoort het. En al dat geld dat u aan Joris Goedbloed betaald hebt? Bas gaf tenminste toe dat hij zich vergist had... En dat zie ik graag bij een ambtenaar van stand. Zo is alles toch nog goed afgelopen. Hoewel ik het vervelend vind dat ik de beroemde speurder Bodafiet nog niet betaald heb. Maar dat was een oplichter. Ach. Begrijpt u nu nog niet hoe alles in elkaar zit? Ja. Op het politiebureau heb ik zelf de schurk op een foto herkend. Jonge vriend, het staat je niet mooi dat je je fouten niet toegeeft. Je wil altijd gelijk hebben, maar dit keer zit je er lelijk naast. Zodat je je vriend en beschermer veel verdriet hebt bezorgd. Evenals de deskundige Kwaadbloed en andere edele figuren, trouwens. Na de arrestatie van Super en Hyper deed de politie het weer wat rustiger aan. Tegen het einde van de middag reed brigadier Snuf de landbouwtractor dan ook weer naar zijn eigenaar terug. En voor het gemak nam hij de huifkaar ook mee. D dit is een toneelwagen van een zekere Griebaldi. Waarschijnlijk gestolen door die oplichter goedbloed. Hoewel dat moeilijk te bewijzen Heb je opgeschreven wat er allemaal in die wagen zit, klopt toch? Alles, en dat is heel wat. Paarden, snorren en een lederen jasje met geld erin. Een detectieve pak en sluitjas. Ach, ja, een lederen jasje met geld erin. Juist, daar gaat mijn vermogen. En ook mijn bestaansmogelijkheid. Wederom brengt het gerecht een gescholden tot de bedelstaf. Het is bitter. Maar daar is het kasteel van die goedgelovige heer van stand. Men kan nooit weten Fortuna Miracula Est, zoals de klassieke uitriepen... ...als zij het geluk in een klein hoekje zagen zitten. Je ja, bent een vent van niks. Je toekomst heeft niet eens brandhout. En je vent van gisteren had het over tuchtmijnen. Een nergens aanspraak. Het enige wat prettig is, is nu... En daarom gaan we weer naar huis. Kom jongens, we gaan het bakken. Jammer. Heel jammer. Er zou best een mooie toekomst voor hen geweest zijn als ze zich aan mijn leiding hadden toevertrouwd. Dat zag ik bij onze eerste kennismaking meteen... We hadden samen actie kunnen voeren voor tal van edele doelen, er waren mooie beloningen geweest, als we van die acties afzagen, dat weet ik zeker, en dan de protestgroep die we hadden kunnen vormen, alleen al door het roepen van Rabarbe hadden we het stadsbestuur op de knieën kunnen krijgen, geldelijke steun voor al onze idealen. Ach, ik mag er niet aan denken, het is voorbij. Kom aan. Deze schok heeft mijn eetlust opgewekt en ik ga een beroep doen op de heer Olivier B. Bommel. Hij is iemand van hoge principes die je geestverwant niet ongetroost laat gaan. Er is een zekere manier van malpertus met uw welnemen. Ah. Hij wil u spreken, maar ja. hij heeft geen afspraak. Als ik u erop attent mag maken. Nee, maar... Vooral omdat het maaltijd bijna gereed is. Ik kan hem beter zeggen... Je hebt gelijk, Dat... Natuurlijk. Laat de baron binnenkomen. Dan kan hij mee eten. Wie is Malpertus? Iemand van stand. Oh. Een goede kennis bedoel ik. Ik trof hem vanmiddag toevallig en we hebben samen gegeten. Gezellig hoor. Hm. En hij weet alles van wijnen. Je kunt van hem leren, jonge vriend. Als je maar niet te veel praat en goed luistert. Dat leek Tom Pous een goed idee. En daarom trok hij zich onopvallend terug. Ach. Meneer Bommel, ik hoop ah. dat ik niet ongelegen kom. Nee, maar ik zou graag even een kort zakelijk onderhoud met u hebben. Oh, ja. Ik vind me in een, een vervielende positie. Eh, eh. Een casus nieblis zoals wij in de wandeling zeggen. En toen dacht ik aan u. Ja. Kijk, een knappend haardvuur hmm. en een gemakkelijke stoel. Dit is nu net wat een heer van onze stand nodig heeft. Altijd gaan we onze stellen weg zonder dat er iemand is die begrijpt wat wij bedoelen. Oh. Hoe is het mogelijk? Ik had het zelf. Uh, ik, ik, ik bedoel, als ik u ergens mee kan helpen, dat kunt u. Terwijl ik niet thuis zat heeft met mijn inboedel gestolen. Nee. Alles. Zelfs mijn kleding mijn toiletartikelen. Oh. Nu zit ik dus even zonder middelen, want mijn gelden zaten in de binnenzak van mijn uniform. Oh. Oh. En dat is hoogstenderlijk. Ja, maar dat is precies wat er met mij gebeurd is. Net wat u mij vertelde. Ja. En daarom meen ik u te mogen herinneren aan de marquise. Ja. U hebt gezegd dat u het hem betaald zou zetten, nietwaar? Ja. Wel nu, ik heb dat even voor u gedaan. Hm. Na ons middagmaal in de Gouden Gans ja. heb ik de familie trocht. Op de plaats van de Kanteclair gewezen. En daar hebben ze hem op gezet. Namens u heb ik het hem al dus getaald gezet. Hebt u dat gedaan? Oh, ik heb zelden zo gelachen. Het was onbetaalbaar. Ach nu, zo erg was het dat... niet. Maar een kleine recompense zou mij wel confiniëren. Natuurlijk. Tuurlijk, een kleine... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat spreekt van zaal. Niet doen, heer Olly. Ja? Dat is niemand anders dan de oplichter Goedbloed. bloed. Ja. De machine dit treft mij zeer maar, pijnlijk. Mij ook. Ik laat in mijn huis geen gast beledigen. Vooral niet als hij mij zo'n dienst bewezen heeft. Ik schaam me voor je, jonge vriend. En ik sta erop dat je je verontschuldiging aanbiedt. Want anders kan ik je onmogelijk uitnodigen voor de maaltijd... die Joost nu wel klaar zal hebben. Dat is niet nodig, mijn waarde. Wees niet boos. Het nee? is mogelijk dat het baas... Zich vergist. Mijn familie is zeer uitgebreid en tot mijn spijt moet ik toegeven dat er zachte schapen in voorkomen. Oh, Daar heb ik heel wat mee te stellen en ik zie het gebeuren graag door de vingers. Oh, dat is heel mooi van u. Alleen een heer kan zo ruim zijn. Ja. Ik hoop dat je dit lesje zal onthouden, jonge vriend. En ik hoop dat ik u mag uitnodigen voor een eenvoudige, toch voedzame maaltijd, baron. Heel graag. Genoegen, werkelijk. Maar laat ik u niet weerhouden om eerst even uw, uw, uw zaken te regelen. Heer Bommel moest huh? een ogenblik nadenken wat de anderen bedoelden. Uh, maar toen zette hij zich acht. aan de tafel en schreef glimlachend een cheque uit. B. Bommel. Tom Post liep de kamer uit om zijn uh. boosheid op de gang kwijt te raken. Dat lukte niet helemaal. En hij zei dan ook niet veel toen ze eenmaal aan tafel zaten. Maar door het onderhoudende gepraat van de baron viel dat niet zo op. En heer Olly vond het werkelijk een heel gezellige maaltijd. Vooral toen zijn gast aan het einde zijn glas hief en hem toedrong. Op de gezondheid van een voortreffelijk gast. <lacht> en dat niet alleen, maar ook van een heer met hoogstaande beginselen. Het spijt me werkelijk om vaarwel te moeten zeggen voordat de politie over mijn gestolen boedel komt praten. Maar ik heb nog een belangrijke bespreking die oh. geen uitstel doet. Stem me toe dat ik nu opstap. Daar gaat hij. Ik begrijp u niet, heer Olly. Oh, oh. Ik heb u alles al een paar keer verteld en ik weet heel zeker dat hij een gevaarlijke oplichter is. Ah. En toch hebt u hem opnieuw geld gegeven. Dat heb ik. Maar ik ben niet zo dom als jij denkt, jonge vriend. Ik had vanavond heus wel in de gaten dat er iets vreemds met de baron was. Weet je hoe? Kijk, ik heb nooit tegen hem gezegd dat ik het de markies betaald zou zetten. Dat heb ik tegen die deskundige kwaadbloed gedaan. En daarom begreep ik met mijn scherp verstand onmiddellijk dat ze iets met elkaar te maken hebben. Maar hij heeft mij een grote dienst bewezen. En daarom kan het me niet schelen hoe ze precies in elkaar zitten. Hij heeft zijn geld eerlijk verdiend.